I got credentials, that that's the utensils, to make a rock and chill oh. and you know I will fulfill, make a couple of millions I build a guild, for all the rivals to skill and kill The weak rivals are no grill Hang them in effigy, that piece of sucker. Hang them to the left of me, cause my right hand man Is my mic stand and the microphone that I own and my game plan I keep it at a steady pace, ain't no we rush It ain't no race I'ma hit the top Just when I wanna And it's a matter of time And I'm gonna Cause I know winter Go ahead and enter The classic Moe D that sent you Running around a Holding your head Asking your homeboy Yo man, you heard what he said? said? Another funky rhythm Got your man and give him a high five Cause I'm locked, running around with him Telling everybody Hanging out the block It's time to wake up It's the clock Punch it I go to Work, work. The red scotch look like atoms, parts electrons rolling in patterns. Right now, word after word, with these letters it becomes visibly better. Because my foundation built a nation of rappers, and after I came off vacation, I came to Rome, the land I owned, stand alone, on the microphone. Daddy phones to open the door. Playtime is over, time to go to work. work to show the suckers in the face, and run their face, a taste of the face. Who's the ace? Start the race. I'm coming in first, but these words, I build a curse. So I say capture, mode these rapture, and after I capture, I Senseless with endless rhymes, don't pretend it's anything shows dependence And when this rhyme is done, your mind will become so trapped in the rap, the lust another one But you gotta wait, it takes time I don't write, I build the rhyme Draw the plans, graph the diagrams an architect in effect, And architect an effect in its slams And if you when I'm done, renovate and build another one I go forward, forward, forward. Like a punch My rhyme rocks And sometimes a knock you So hard it stops Your day from your track So power packed Before you can react You're flat on your back Down for the count Get up and dismount Cause I'm coming rich Than endless amount of rhymes With a hurry Like a flurry Like a large camouflage But don't worry, knowledge is an antidote I got hands to smoke crack And that's speed of life With insight I wrote rhymes on a level So you can't relate Unless you're intelligent So stay awake Sleep rubber Slick tumble. This time a native New Yorker I'm not ashamed to wave To save the mental state of the fan So he can understand my pencils Writing a rhyme And if I is far And I'ma drop it all And life like a bomb And when it explodes I'll blow up A few casualties before so one what if you slow you Blow you Know you flow. I flow I flow I blow I go to work I said it must be new to this When you hear me, you compare me To a prophet for profit Not merely putting words together For recreation Each rhyme's a dissertation You wanna know my occupation? I get paid to rock the nation I go work, I work Maar er is één verschil. Zij is de koningin. 30 april viert Nederland het grootste verjaardagsfeest. Namelijk Koninginnedag. Ook Zandvoort viert dit verjaardagsfeest. En ZFM is erbij. Live op locatie. Met onder andere de Oranje Chris. En een duidelijk overzicht van alle activiteiten. Dinsdag 30 april. Dan is het... Dan is het Koningin de dag. Een feest op Zie FM. Cosa ja. leggerei? Con calibro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di una male. be in a real studio. It's a genuine thrill, sir. Could I trouble you with one request? Sure thing. No synthetic sound, please. I want all live musicians. But me, ladies, tell me what you think about that. Tell us, give with this. I gotta get her. We're gonna take off.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 Verjaardagsfeest, namelijk Koninginnedag. Ook Zandvoort viert dit verjaardagsfeest. En ZFM is erbij. Live op locatie. Met onder andere de Oranjepis en een duidelijk overzicht van alle activiteiten. Dinsdag 30 april. Dan is het. Dan is het Koninginnedag. Een feest op ZFM. Werkdag van 9 tot 10 vanuit Studio 2 Precafé, het ochtendmagazine van CFM. Ja, u begrijpt natuurlijk wel dat we niet voor één dag, omdat we vandaag een keer tussen 8 en negen zitten, dat we voor één dag zo'n hele begin -tune even opnieuw gaan inspreken. Want dan ben je dan wel een avondje mee kwijt in de studio. Maar we zijn er gewoon tussen 8 en negen met Precafé. En die wij, dat zijn in ieder geval Edwin Turk. Want die verzorgt de technische realisatie en heeft ook de samenstelling van dit programma volledig in handen. En wij zitten hier ook gezellig. Ja, mijn naam is Jolanda B. En ik moet eerlijk zeggen, als ik niet zo wakker klinkt, dan komt het omdat ik niet gewend ben op Koninginnedag. Om acht uur in de studio te zitten. Dus mijn excuses daarvoor. Mijn naam is Andries Wapstra en ik moet u nog heel even vertellen dat ik gisteren vergeten ben om de conferentie van Fons Jansen te draaien. Nou, die bewaren we tot een hele andere keer, want het is vandaag, zoals Jolanda al zei, Koninginnedag. En dan doe je natuurlijk allemaal dingen die een beetje met Koninginnedag te maken hebben. Er is al genoeg waardevols naar de kloot gegaan, doordat ja. Ik hoor vandaag een liedje in de regen. Vandaag een deuntje in de wind de lege flessen op het strand zijn plotseling vol champagne. Ik zie vandaag in iedereen een vriend. Ik hoor vandaag in elke boom de lente. De dorste takken geuren naar Jasmijn. Het oudste pak dat zit me. Er is een ander ritme in mijn hart. Wat zou dat zijn? van de kronen, de franje van de oranje, de eest van het paleis, zag ik altijd. Dat beweest 30 april toch altijd maar weer, want dan komen ze allemaal opzetten. Eén keer toen we Nederlandse zeelieden op bezoek hadden gehad, toen stond er ergens nog een jeneverfles op het buffet. En, uh, ik had s'avonds alleen de kinderen en uh, Irene was wat langzaam met eten in die tijd. En, en Beatrix en het andere meisje dat bij ons in huis was, die waren al aan het spelen. En toen ik me omdraaide, zag ik de jeneverfles achter me op de grond staan. En de beide dames zaten ieder aan één kant met een rietje naar jenever uit te zuigen. En toen ik me daar enigszins ontsteld over toonde, toen zeiden ze, het was helemaal niet erg, want we hebben de Genever teruggespuugd. Doe het niet. <lacht> natuurlijk niet gaan verlangen dat ze alle kruik, koeken en krantenmekken hoogst persoonlijk nappert. <tot> We kregen daar veel van in naar huis, dus dat is bij ons tot laat in de zomer krantenmekken even gebleven. Ik vind het toch wel heel erg knap hoor, die compilatie, zo kan je het ook noemen, hè? Ja. van uh, Andries Wapstra. Hij heeft het helemaal zelf gemaakt. Had er een hoop werk in zitten hoor. <laughs> oh, wel. Oh, zeker weten, we doen hem straks nog een keer. Nou, omdat u het zo leuk <laughs> vindt, luidtruis. Zo rond een uur of uh, tien voor negen, hè, dan draaien we hem nog een keer. Er zit zoveel werk aan, zo'n ding moet je gewoon twee keer draaien. <laughs> ja, vind ik ook. Ik hoop dat u dat goed vindt. Wat gaan we doen? Uh, niet alleen die kruidenkoekers zijn lekker, maar de liefde is ook lekker, zingt Hanni. Uh, uh, maar lekker is niet altijd liefde hoor, trouwens. Zeker. En uh, dat niet alleen Henny de. Of Hannie de liefde lekker vindt. De koningin vindt het ook lekker. Want ze is al 25 jaar getrouwd. Met dezelfde man, de heer Klaus van Amersberg. En ze zal het vandaag wel verschrikkelijk de, druk krijgen. En ze gaat onder andere, geloof ik, vandaag naar Cullenborg. Is dat zo? Ja, ik geloof het wel. Nou, dan gaan wij er maar niet heen. Want het zal wel <laughs> druk zijn. Ja, Wat. Uh... Wat gaan we vandaag nog doen. Nou, we hebben best nog heel aardige onderdelen in dit programma zitten. Zoals over een minuutje of vier, dan kunt u gaan luisteren naar de overdenking van onze Leo de Vries. We hebben een conference, die gaan we straks doen. En die moet natuurlijk een beetje toepasselijk zijn al op 30 april. En die wordt dan vandaag ook gedaan door Wim Sonneveld in zijn hoedanigheid als stalmeester. We hebben een rode draad, Raad de Rode Draad. Dat is een onderdeeltje wat door Edwin is samengesteld. En dan mag u raden waar die drie platen dan precies een gemeenschappelijke binding mee hebben. En, uh, en wij zijn er natuurlijk en dat ook is ook dat, heel gezellig he? Ook dat nog. Ja. Zal ik de volgende maar doen? Nou doe maar door. Dat is Victor Laszlo. Het Songfestival staat ook uh, dit komend weekend voor de deur en uh, zij presenteerde het een, uh, een paar jaar geleden in België, Breathless. We zaten door Andries nog even geattendeerd dat het dit jaar niet in Nederland wordt uitgezonden. Maar we hebben tegenwoordig zoveel televisiezenders. En het wordt ook wellicht wel op en menige buitenlandse radiozenders uitgezonden. Dus we kunnen het Songfestival, als we dat willen, wel volgen. Alleen manneke. Om wat te noemen natuurlijk. Tijd voor Leo de Vries. Ed, kan het? De overdenking van Leo. En daar komt hij. Wees geen breekijzer. Mensen zijn kwetsbaar. Elk kind zoekt hartstochtelijk met heel zijn wezen naar zachtheid en tederheid. Het wil zich goed voelen, veilig zijn en gekoesterd worden. Het zoekt soms huilend naar twee armen. Een lief gelaat en een warm nest. Elke verwaarlozing die deze geborgenheid doorbreekt, tast het kind aan in de wortel van zijn bestaan en laat een litteken achter. Mensen kunnen zo hard zijn dat het afstotingsproces van mensen door mensen doordringt tot in het hart van het leven. Mensen zijn zo kwetsbaar. Ze zoeken bewust of onbewust hun leven lang een thuis bij elkaar. Ze bedelen om begrip en waardering. Om een hand voor hun hand. Om een blik van vertrouwen. Om een gastvrij hart. Als ze geen menselijke warmte, geen vriendschap vinden, zijn ze gedoemd om innerlijk van kou te sterven. Mensen dragen wonden. In geest en hart soms wonden van jaren die niet helen, omdat ze worden opengehouden door de dagelijkse hardheid van het leven. Er loopt een rode draad van stil en verborgen geweld door het leven van zoveel mensen, machteloze mensen die geteisterd worden door de vrede, onverschilligheid van medemensen. Fries begeleid door Francis Goya op gitaar. Nou ja, nee, ik dacht, nee, ik zag eh, onze technicus, het was even stil natuurlijk, maar ik zag onze technicus Ed eh, al met zijn vinger bij een knop en ik denk, oh, daar gaat hij natuurlijk nu een jingle daar door gooien, maar nee. dat gebeurde dus helemaal niet. U luistert naar CFM 24 uur per dag in de lucht en wij zijn er met Precafé tot 9 uur deze ochtend op deze Koninginnendag. En wilt u reageren dan kunt u ons natuurlijk altijd benaderen door te schrijven naar postbus 436 postcode 2040 AK in Zandvoort. Een groep die in medisch programma zeker niet mag ontbreken, dus ook in Precafé niet. Dat zijn de Nits en het nummer Giant Normal Dwarf. What a You oh. on the Do you remember it's a long time ago when the summer was green the winter was snow, cherry eye cherry eye window no pains wonder why all this rain look at me I'm getting smaller by the first Nou, dit wordt dus niks. We hebben een kleine onwillige serie-speler in de studio. Dit is maar een kleintje, maar je zou hem wel een klein klapje willen geven. Helaas, niets aan te doen. Wij draaien nits, even de nek om. Gedwongen, noodgedwongen. En we moeten dus snel overschakelen naar de volgende plaat. Of niet soms? Jazeker. Ja, nou gaat gelijk alles fout. Ja, Ga dan, dan ook eens wat af. vroeger naar bed, jongens, je het morgen <laughs> <laughs> Het is ook niks hè, om om half acht al hier in de studio te zijn en om om acht uur gelijk te beginnen, terwijl het slaap nog in je ogen zit. Zullen we direct een lekker kopje koffie voor Etje inschenken? Nee? Ja, doen we. Steppenwolf, Born to be Wild. Er even uit. <laughs> en dat was Steppenwolf met Born to Be Wild, een nummer uit 1968. En ik krijg altijd de neiging, als ik dit nummer hoor, om uh, mijn motor te pakken die ik helemaal niet heb en om even lekker langs het strand te gaan toeren. Waar je helemaal, ja. Nou goed. <laughs> uh, gaan we gaan weer eens proberen of die CD-speler het doet hoor. Want uh, ja, we hebben eigenlijk alleen maar plaat op CD en dan is het zo vervelend als die CD-speler dat niet meer doet. Dan moeten we ineens zelf gaan zingen direct en dat zijn we toch eigenlijk ook niet van plan. Mamma Gamma, hier is die Alan Parsons Project.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 Alan Parsons project Mamma Gemma. Ja, het is een beetje rommelig hier, maar het komt dat ik heel razendsnel ga op mijn plaatsje moest gaan zitten. Wij hebben iemand aan de telefoon die uh, bij CFM vandaag uh, natuurlijk ook zijn programma gaat doen. Hallo Rob. Goedemorgen André. Lekker heen vandaag zo'n koning in de dag. Nou zeker, zeker. We zijn al een tijdje bezig van de vandaag komende uitzendingen van CFM rechtstreeks en live vanaf het uh, gasthuisplein, want daar zijn een hele hoop activiteiten. En uh, nou, we staan hier dus. Lekker. Hey Rob, vertel even. Wij zijn nu bezig met Precafé. Dat wordt om 9 uur beëindigd. Dat doen we een uurtje vroeger dan anders. Ja. Want hey, het is natuurlijk vandaag een hele bijzondere dag. Ja, precies. Uh, jij gaat samen straks met Sigrid het programma overnemen? Nou, uh, niet alleen samen met Sigrid hoor. Want we doen vandaag met 23 mensen. Zijn we bezig om de mensen zo goed mogelijk te informeren over wat er allemaal aan de hand is in Zandvoort. Dus het is niet alleen Sigliud en ik. En alle festiviteiten proberen jullie zo'n beetje op de voet te volgen. Ja, we zijn dus, uh, wat ik zei, rechtstreeks komen we met een mobiele zender vanaf het uh, vanaf het want daar zijn de meeste activiteiten. Maar voor de rest hebben we natuurlijk ook uh, oud telefoons en allerlei mensen die uh, rondrijden. Want Ziekorps uh, uh, uh, wat straks start om 9 uur in uh, Zandvoort Noord. Ook daar zijn we bij. En uh, er is ook nog zometeen, uh, dat is dan ook uh, in.. Uh, Isafd zelf is een uh, poppenkast uh, spel in, dat is in, uh, in het Circus Theater. Ook daar zijn we bij, rechtstreeks. En voor de rest, ja, nog overal allerlei dingen, door het wordt een beetje te veel om het allemaal op te noemen. Ik denk dat het gewoon best is om gewoon de hele, hele dag te luisteren. Zandvoort zal weten dat ze een lokale omroep hebben. Precies, nee? precies. Hé, hey, in ieder geval ontzettend veel succes natuurlijk vandaag uh, toegewenst allemaal. Ja, jullie ook heel erg bedankt dat jullie toch eventjes uh, nou een uurtje vroeger uh, vandaag wilden komen. Want ja, dat uh, zal ook niet meevallen hè? Het ging ja. niet van harte in ieder geval, Rob. Nee, nee, nee, nee. Nou nee. <laughs> nee, ja. De enige dag in het jaar dat je mag uitslapen. Nee, ja, ja, precies, wij hier. precies. Nou, wij, wij gaan nog even luisteren. Jullie zijn nu al te horen op het Gasthuisplein. Ja, want we zenden jullie resttekst door op het ogenblik en zo meteen om negen uur gaan wij aan de slag. Hartstikke goed. Hey, tot ziens. Succes. Oké, okay, bedankt. Doeg. Daag. De draad gelijk erachteraan. En dat waren De Makkers met Zomerzon uit 1972. Bonnie Sinclair met een lange hete zomer uit 1990. En uit 1987 een gelegenheidsduo Frank Ashton en Mariska van de Kolk met Let Your Sunshine. Dat is ook een beetje een kraker eigenlijk, hè, 1987. <laughs> nou ja, over de jaren 50 wel. Uh, we hebben een kraker trouwens. Hebben we er eentje? Nou, dat oh, is het wel, hè. Zal ik hem even, even zeggen dan welke dat is? Dat is Ipana uh, Troubadours' Deep Night, een opname uit eind jaren 20, met als dirigent Sam Lennon. MUZIEK you love me always and be mine alone. Oh deep night, whispering trees above. Kind night, bringing you nearer, nearer and nearer. Deep night, deep in the arms of love. kan de geluid maken de bij hoor, hier in de studio. Ja, zeker. We zitten met zo'n potje met handen en dan zitten we over die plaat heen te strooien, dat het lekker kraakt. Het is gewoon cd-kwaliteit <laughs> en een, met een beetje inventiviteit, dan weten we er toch een plaat uit de jaren twintig van te maken, luisteraars. Uh, Koninginnedag he, was het vandaag? Ja, zeker, nou. zeker dag. Ik voel me ook helemaal in een oranje stemming in mijn gezi gezin gezicht. Het ziet er ook helemaal oranje uit van de warmte hier. Nou, op dit uur. Uh, <laughs> bij Koninginnedag hoort een conferentie die natuurlijk ook met die dag verbonden is. Wat hebben we genoten in het verleden? En dat gaan we weer doen met Wim Sonneveld en zijn stalmeestersrol.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 Dat is iets, dat konden we eind maart, begin april, op het hof naar uitkijken. Kijk en de kagen en de prins en allemaal. En het kon je zelfs gebeuren dat je in je bureau zat, dat er iemand binnenkwam, die niet je, je zei, is dit je dral? En als het dan kwam, dan was dat voor mij en de kanagen en de prins en allemaal een ware oplachting. De vender kwam dan meestal binnen, een of andere gewone boerenpalderjongen. Tijdje in een mandje. Op zijn zondags, familie erbij, ook opgedaft. Burgemeester erbij van het gat, was zo'n jongen woont in Friesland. Dus meestal een of andere rode rakker. Ja. Maar, toch, maar toch een zeer schilderachtig gezicht. Die boerenkenkels in deze ambiance. Ja. En het gewone val ik wel dat eetje.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 Met de blom op de tree hebben we hoegeneemd geen last, het is meer wat er zo de trede opkomt, wat er aangeboden wordt. Neem nou bijvoorbeeld alleen maar eens even alle kruienkoeken en krantenmekken. <lacht> Uit een of andere achterhoek van dit land. Ja. Mijn taak is dan krantenmek aanpakken. <lacht> Als ze de tanden zetten tegen de geefster kniksje maken, achteruit de trap af en wegbezen. <lacht> en daarna de krentenmek achter de rhododendrons, zo de mythelen. <lacht> Wij kunnen van Hermijs uit de Cannegen... Wij kunnen van Hermij zetten, kan een natuurlijk niet gaan verlangen dat ze alle kruien koken en krantenmekken hoogst persoonlijk nappert. Wij kregen daar veel van mee huis. Dus dat is bij ons de zomer krantenmekken. Verder wordt er ook absoluut niets weggegooid, alles wordt bewerkt. Vanaf het zelfgemaakte, het zelfgeborduurde wandkleed.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 Het blijft toch altijd weer kerstmis. Kijk, een jaar is lang, je hebt je moeilijkheden, je teleurstellingen en vooral als ik het even maar hebben met dat scharrenmarnie van de pers. Maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer kerstmis. En dan bedoel ik natuurlijk de viering vier Ambrands op Soesté. <-absor> <tied> Hermijs kan de gaan. <tied>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 Ik wil geloven dat je daar lang van tevoren naar uitkijkt. Ik was deze zomer op kansie in Kassica. Ik kwam vanuit de zee, had juist gebijen, ik word terug verstopt. Opeens bleef ik stokstijf stilstaan, Middellandse Zee om de keuter. En ik roep ineens tegen mijn vrouw: was maar vast weer advent. En verdomd als die waren, ze wilden precies wat ik bedoelde. En dan bedoel ik natuurlijk het schenken door Hermaïs te de kannigen. Van die heerlijke chocolademelk. Gemaakt van echte cacaobonen. Volgens oud vaderlands recept. Een koninklijke drank. En dan mag ik daar graag een vuil op zien. GELUIDEN. Een koninklijk vuil. En ik zal u eens wat vertellen. Vorig jaar heb ik dat vuil stiekem in huis genomen. GELUIDEN. Ik heb het bewerkt en ik heb het zelfs laten inlezen. Het hangt nu boven het nog halen. Ja. En als, als ik daar smorgens langs kom, weg naar mijn werk, dan zeg ik tegen mezelf, ja. "Verdomme, jongen, dit leven is toch nog waard om geleefd te worden. Ja. Mijn vrouw zegt eens: jij bent de laatste poot onder de troon en verdomd als die niet is als ik het zelf opgevoegd. Ja. Daarom zeg ik altijd, ik zal handhaven. Ja. Poost. Ja. We blijven in stijl, hoor, bij dit programma. We hopen dat u gelachen en genoten hebt van uh, Wim Sonneveld met De Stalmeester. Luisteraars, verschiet alweer lekker op uh, met Precafé, maar u weet dat u moet vandaag ongetwijfeld natuurlijk wel op 107 afgestemd blijven, want uh, CFM zal vandaag hele leuke programma's gaan brengen. Is overal bij waar er maar wat bijzonders te beleven is in Zandvoort. Ten Sharp. Dat is de volgende. Als een wereldhit. Ik goed heb. He, nou, een hele mooie hit. Hij is uh, ja, gewoon van topkwaliteit. You. ...van de cd Under the Waterline 10 Sharp met You. En dat is toch iets wat we wel moeten koesteren in Nederland, zulke goede groepen. Bij CFM. Uh, voor degenen die wat later zijn opgestaan vanmorgen, hebben we hem nog een keer door. En mocht u hem al geluisterd hebben, beluisterd hebben dan geniet u er vast nog een keer van. Hier komt hij dan. Het is altijd zo geweest, dat is het feest, feest, feest. Er is al genoeg waardevols naar de kloer gegaan, de laatste. Ik hoor vandaag een liedje in de regen. Ik hoor vandaag een deuntje in de wind. De lege flessen op het strand zijn plotseling vol champagne. Ik zie vandaag in iedereen een vriend.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 Oranje van Oranje, de eis van het paleis, zeg ik altijd. Dat beweest 30 april toch altijd maar weer, want dan konden ze allemaal opzetten. Zo, en dat was dan in een wat voor korte uitvoering toch nog heel eventjes. Ja, het is toch leuk gewoon, moeten op de Hij zondag. moet het gewoon nog een keer laten horen, hè, nee, dus Je hij er zo trots op is. Het is zo gezellig nee, allemaal. Nee, maar je bent er zo trots op dat je dat allemaal achter elkaar hebt kunnen zetten, dat je dat dan nog een keer moet laten horen. <laughs> De nou, ik, nou nee, ik ga naar huis. Nog één plaat en ik ga naar huis. Nou ja, pre zit er toch al bijna op. Dus. Ja, zeker. We gaan zo langzaam langzamerhand een beetje afscheid nemen. Iedereen zit al start klaar op het uh, Gasthuis Singel. Of uh, Gasthuisplein. Gasthuis Singel, moet je mij nou op plein om te beginnen met de live uitzending en u zult kunnen genieten van alles wat er vandaag in Zandvoort gaat gebeuren. Luisteraars een hele fijne dag toegewenst die 30 april en doe dat vooral samen met CFM want ze zijn erbij hoor vandaag. Wij gaan afsluiten met de laatste plaat namens Edwin T., Jolanda B. en Andries W groeten bij u en uh, dit was pre-café. En morgen zijn we er weer, maar dan op de gebruikelijke tijd. En dat is gewoon 9 uur uiteraard. Laatste plaat. Mink de Vil met Demasiado Corazon.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 Zandvoort, welkom bij ZI 107. En uh, vandaag is het Koninginnedag, dat weet u allemaal, denk ik. En zeker als u geluisterd heeft uh, naar het vorige uur. We willen bij deze ook onze collega's van Precafé hartelijk danken. En ik weet nu in een ene weer hoe het Helmus gezongen moet worden, dus dat zal ik straks nog eventjes voordoen. Tot uh, zes uur vanmiddag hebben we een uh, wervelend uh, programma. We doen verslag uh, van alle lokale activiteiten hier in Zandvoort. Daar beginnen we waarschijnlijk rond een uur of half tien mee. Als u wilt zien waar we staan, dan moet u naar de Prinsessenweg vlak bij het postkantoor. Daar gaat ons mobiele team en ook de promotiedames. En die zijn zeker de moeite van het aankijken waard. En verder spelen we elk half uur de Oranje Quiz. Als u daaraan mee wilt doen en dus ook een fantastische prijs wilt winnen... gaat u dan naar die Prinsessenweg bij het postkantoor om u aan te melden. En als u niet in staat bent om daar naartoe te gaan, dan kunt u ons bellen. 02507 93. I couldn't have it and caught deep inside 10 uur kunt u naar de poppenkastvoorstelling in het theater La Condola. Dat is zo voor de hele kleintjes bedoeld, maar ik denk ook wel een beetje voor de grote. Want onze reporters zijn er naartoe onderweg en die doen straks verslag. Ook is nu gestart de rommelmarkt bij de Prinsessenweg en naast de omgeving. Wie in die buurt van die Prinsessenweg en dus ook van het Raadhuisplein staat is Stefan. Goedemorgen Stefan. Goedemorgen Goedemorgen Sigrid. Hoe is het daar? Het is hier hartstikke druk. Het is hier uh, heel gezellig. En heel veel kinderen ook, misschien. Uh, Die uh, allemaal. Alle rotzooi van de zolder hebben gehaald en lekker beneden staan om ze te verkopen. Ja, wat staat er zoal bijvoorbeeld? Oh, van alles joh. Televisies, radio's, uh, ik, heb, ik heb een kinderwagen gezien. Uh, allerlei, allerlei kinderspelletjes, puzzels. Uh, uh, uh. Nou, je zou het zo gek niet bedenken. Alles wordt zo'n beetje verkocht. En staat uh, vader of moeder er ook bij? Uh, nou, soms wel, soms niet. Uh, ik denk dat uh, dat het verschillend is per... per uh... Ja, hoe zeg je dat? Uh, per kind, uh, of die het wel wil of niet wil. Uh, de ene keer wel, de andere keer niet. Ik heb ook al een keer gezien dat aan de overkant de ouders staan en aan de een andere kant de kinderen staan. Zo kunnen ze elkaar nog even goed in de gaten houden. En uh, worden ze toch een beetje... Ja, ik bedoel een beetje het piep, hè? Ja, een beetje. Sommige radio's zachter zeggen? Ja. Dat ze een beetje zo elkaar nog in de gaten kunnen houden op die manier. En, en toch een beetje apart, hè? Ja, en hoeveel, hoeveel kinderen zullen er ongeveer staan? Uh, oh, dat is, dat is een schatting. Daar, daar laat ik me niet over uit. Uh, het, het is druk. Uh, de hele Prinsessenweg zit vol tot aan het raadhuis toe. Op het raadhuisplein uh, is het uh, uh, ja, heel erg rustig. Uh, er wordt uh, druk... Uh gewerkt aan uh, aan het Bordes. Het Bordes het Bordes is even net even schoongespoten. Uh, er staan wat speakers en uh, alles is klaar voor, uh, voor straks. Als, de, als het kort komt en uh, ja, het officiële gedeelte zal plaatsvinden. Ja, ik ben zeer benieuwd. En staat de bus van ZFM er ook? al? Die staat er ook en die staat luid en duidelijk te brullen. Over het hele plein is ZFM uh, te beluisteren. Nou, goede zaak Stefan. Ja, ik, ik sta hier naast, naast een. Een uh, eigenaar of of nou, in ieder geval iemand die in de winkel staat. U bent... Nou, oh, er wordt nog over, wordt er over onderhandeld. <laughs> en en uh, ik, ik wil eventjes uh, tussendoor even een klein interviewtje doen. Kan dat uh, Sigrid? Ja, prima, Stefan. Okay. Uh, u, u bent de hele dag open? Ik ben de hele dag open, ja. ja en uh, wat verwacht u? Wordt het een beetje druk hier in de winkel? Uh, nou, wat wij de afgelopen jaar hebben meegemaakt... dan valt in de winkel dan nogal redelijk tegen. Ja, het is op straat zo gezellig. Hè? Ja, maar, maar dan toch open blijven de hele dag? Ja, zou moeten. Het is juist toch een soort service, hè? Het wordt de wijk. Ja, ik heb net even bandjes gehaald bij u, dus dat komt mooi uit. Nou, kijk eens. Um, um, u, bent u bent gewoon uh, normaal op zondag ook uh, geopend? Uh, elke dag van de week. Ook in de winter, elke dag van de week uh, geopend. Maar, maar dan mis je toch dat mooie feest? Ja, er ja, is niks aan te doen hè. Dat uh, hoort bij het vak. Uh... Ja, als je een beetje geld wil verdienen, moet dat, hè? Ja, dat is zo natuurlijk, Zeg, wat u zegt vandaag? Nou, dat zal wel leuk. En, uh, ehm, en, uh, je ziet. Ja, Stefan. We komen bij je terug. <laughs> Oké. Okay. Okay. Okay. En uh, koop iets moois voor me, hè? een mooie eend of zo voor in het bad. Een mooie eend, oh, wat voor kleur? Volg, een gele, een gele. Een gele eend. Ik e ga, ga op zoek een gele eend. Oké, okay. okay. okay. bedankt Stefan. Tot zo. <middels> Heel even een huishoudelijke mededeling. Attentie voor de mobiele zender. Willen jullie even controleren of de zender aanstaat? bij de mobiele zender namens de koningin even het volgende verzoek de microfoon die moet iets harder uitgestuurd worden en de muziek iets zachter want uh, dan kunnen alle luisteraars strakjes genieten van de wetenswaardigheden van deze mobiele zender we komen zo direct bij hem terug over naar de Prinsessenweg. Onder andere naar Henry. Goedemorgen Henry. Nou als je het niet erg vindt is het Bas Sigrid. Ook goed. Goedemorgen Bas. Goedemorgen. Hoe is het daar? Uh, nou we zijn nu bezig met het podium op te zetten. Of eigenlijk is het, bijna, het podium bijna klaar. Ja. En uh, dat, dat is dus het podium waar we vandaag de hele dag live vandaan komen. Precies. Mensen kunnen naar jullie kijken, naar jullie luisteren en uh, met jullie meedoen. Daar komt het eigenlijk op neer hè? Vooral dat meedoen, want uh, we hebben elk half uur, of eigenlijk elk uur op het half uur, hebben we een oranje quiz. Yeah. En nou ja, goed, de vragen worden gesteld en de prijzen zijn natuurlijk te winnen. Precies, en die oranje quiz inderdaad start over tien minuten. Dus als mensen mee willen doen, dan moeten ze nu dus naar jullie toe komen lopen. Naam opgeven, telefoonnummer, adres enzovoort. Kunnen dan meedoen en komen in aanmerking voor een hele mooie prijs, hè Bas? Uh, nou, ik denk dat we het misschien best om half elf kunnen doen. Goed, we kijken wel even, anders regelen we dat wel eventjes vanuit de studio. Uh, tien uur. Ja. ja, goed. Oké, okay. tot straks okay. Bas. Dag. En, uh, om 9 uur uh, vanochtend is het uh, muziekkorps is uh, vertrokken uit Stadvoort Noord. En uh, waar gaan ze naartoe? Ze gaan uh, via de Celsiusstraat naar de Linnéenstraat, de Van Hennepweg, de Sofiaweg, de Kostverlorenstraat, de Halterstraat, tot ze uiteindelijk aankomen bij het Raadhuisplein. En als ze allemaal een beetje doorlopen, dan zijn ze daar om kwart over tien onder leiding van de dirigent Dico van Putten. Om half elf wordt er dan een handbloemstukje aangeboden aan de vrouw van burgemeester Van der Heide, En daarna volgt een obade. Allemaal zijn we daarbij bij CFM. Net zoals bij de poppenkastvoorstelling die ook nu aan de gang is. En u hoort over enkele minuten een rechtstreeks verslag.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 Dan is het Koningin in Dag een feest op ZFM. Naar de Prinsessenweg vlak bij het postkantoor. Daar staat onze mobiele zender en uh, daar zitten ook allemaal mobiele mensen bij. Even kijken of een van mij mij hoort. Of een van hun mij hoort. Hallo? Horen mij niet. Um, dan even voor de technische luisteraars heb ik dan een hele interessante mededeling. Daar komt hij dan. De zender moet even uitgezet worden daar bij de mobiele zender. er even contact houden met de studio en daarna wat zachter uitsturen. Jongens, doe je best. Nou. Here comes the music. Het plaatje was voor alle kindertjes die buiten staan, want het is toch wel brrr, een beetje koud. En uh, ik hoop dat jullie er een beetje op hebben bewogen en dat jullie uh, ledematen niet meer zo bevroren zijn. Dat hoop ik ook uh, van uh, de mensen van de mobiele zenders. Ze hebben wel heel hard gewerkt, maar uh, het is denk ik toch nog wel een beetje fris buiten. Hoort iemand mij daar? Het is ijskoud buiten. Het is ijskoud. Dag Bas. Dag. Wil het een beetje lukken daar? Uh, nou, dit, nou, er staat hier een jongen die zoet uh, of zout. Er staat hier een jongen die biedt die de hele tijd popcorn aan. O, oh ja. Popcorn. Ja, nou dat lijkt me wel lekker ja. Nou, oké. Okay. Ja. wil je misschien nog wat zeggen? Ja, de groeten. De groeten, hoe lang, uh, hoe lang sta je hier al? Uh, vanaf 7 uur. Waren er al vanaf 7 uur mensen dan? Nee, niet veel. Niet veel. Uh, verkoop je veel, denk je? Koop het? Wat uh, vraag je eigenlijk voor een zak? 1,25 of 4 gratis. Kijk, haha, Sigrid. 1,25 per en toen verstond ik het niet. Per zak. Per, nou. Maar wij krijgen het gratis. Hoe vind je dat? Nou, dat vind ik een beetje overdreven, ja. <laughs> dus uh, neem voor mij er dan ook maar eentje mee, Bas. Heb je al een kandidaat gevonden voor de quiz? Uh, die we om tien uur gaan houden. Ja? Uh, wij zoeken nog. Oké, okay, nou zoek verder zou ik zo zeggen. Okay. <laughs> en uh, als je de kandidaat gevonden hebt, dan horen we het wel. Oké. Okay. Ja? Doeg. Ik en ik zit hier in de studio en wij zijn dus maar met z'n tweetjes en het is hier lekker rustig. Maar bij de Prinsessenweg, daar waar onze mobiele zender staat en de bus en het promotieteam van CFM, daar is het zeker niet rustig. Want wat heel grappig is, wij kunnen dus alles horen wat die heren daar zeggen. En we hebben net al even gehoord dat er een aanmelding is van een Zandvoortse meneer die voor ons, althans zijn vrouw dan, een muziekwerk gaat uitvoeren. Nou, ik ben zeer benieuwd. Als u wat te melden heeft te zeggen of mee wilt doen aan de quiz, gaat u dan naar de Prinsessenweg vlak bij het postkantoor en zoals u weet, de eerste ronde begint om 10 uur. G -L We gaan weer terug naar de Prinsessenweg, naar Bas de Baar. En die heeft uh, iemand gestrikt om te vertellen hoe vroeg hij op is gestaan. Of niet, Bas? <laughs> dat klopt inderdaad. Uh, we staan hier namelijk naast een uh, paar steentjes of naast een paar mensen die hier hun, uh, op de rommelmarkt staan. En uh, een van die uh, mensen, dat is de, de volgende heer, hoe is zijn naam? Bellekom. Ah, meneer Bellekom. Uh, hoe lang uh, bent u vanmorgen opgestaan? Nou, dat viel nogal mee hoor, half zeven. Half zeven. Uh, en dan, hoe laat uh, stond u dan hier? Uh, dat was uh, rond kwart over acht. En uh, hoe laat kwamen de eerste mensen? Ik bedoel, kwart over acht, ik neem aan dat er dan nog niet echt veel mensen zijn. Nou, dat viel nog tegen, want er was moeilijk een plaatsje te vinden hier. Hè? Dat is uh, bekend hier in Zandvoort, dat is om zes uur geloof ik, moet je hier al zijn, om een, om een leuk stekje te kunnen vinden. Oh, dat is inderdaad, het is inderdaad ook uh, heel erg druk hier ook, oh. zover ik als ik kan kijken. En dat is dus de hele Prinsessenweg en ook een de he heel groot gedeelte van de louis Het is helemaal vol met allemaal stentjes. Uh, loopt het een beetje? Uh, nou, het begint. Het begint langzaam. Nou, staat, uh, is het, het eerste jaar dat u staat of staat u vaker? Nee, is gij uit. Ik ben gewoon verplicht elk jaar te gaan met mijn zoon, want die spaart al maandenlang de rommel bij elkaar. Het gevolg is dat paas een schuurtje helemaal vol staat, de auto overbeladen en dan naar Zandvoort toe, want dat is gewoon traditie geworden. En uh, raakt u dat nou een beetje allemaal kwijt, denkt u? Zo, als u dat, uh, al die jaren ervaring... Uh, ik zie hier dus echt uh, heel veel staan. U, u verwacht wel dat u dat kwijt bent, dat tijd van de dag? Nou, de gewoonte is wat ik niet kwijtraak dat ik op een gegeven moment zeg, nou, de rest moet de container in, want dan haalt het echt op, want dan kom ik om in de rommel. Oké. Okay. Nou, Sigrid, uh, ik zou bijna zeggen, terug naar jou. Nou, Bas, ik had nog uh, één vraagje. Nou. Kan die meneer uh, één artikel die hij heeft, hè, die hij heel graag wil verkopen, kan hij daar even een mooi praatje over houden? Een soort marktaanbieding. Weet je wat, dan zoek ik er anders al eentje uit. Dan mag hij uh, meneer daar even, uh, eventjes denken. Wat, uh, wat dacht u van die frisbees? Frisbees? Nou, die zijn eigenlijk te geven, die kosten maar 5 cent per stuk. En het is nog promotie voor Casino Zandvoort ook. Nou, wat willen ze nou nog meer? Oh jee. Goed, dat goed, was meteen reclame Bas. Dankjewel. Ja, en tot straks. Als zij komt overen, kwam alles voor elkaar. Als zij komt overen, was niemand de sigaar.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 En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk niet gaat. Als hij komt over, kwam alles door elkaar. En niemand heeft Als hij komt over, dan werd geen mens te zwaar. Zij de troon besteed en zonders lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. CfM kan ook toveren. En Dirk uh, die gaat nu met zijn toverstokje naar de Prinsessenweg, naar Bas. Hé hey Dirk. <laughs> zeg het maar Bas. Ja, ik heb uh, een paar medewerkers van ons uh, gestrikt. Ja. En uh, dat is, zijn de dames van ons promotieteam. Ja. Want uh, de, vandaag, uh, als je vandaag door het dorp loopt, uh, als het goed is, dan krijg je een uh, folder in je handen geduwd. En uh, daarin staat onder andere de programmering van uh, ZFM in, en het een en ander over ZFM zelf. En de dames die daar verantwoordelijk voor zijn, uh, de, die staan hier uh, om mij heen. <laughs> Goed. En uh, hoe laat, uh, hoeveel folders ze je kwijt kwijtgeraakt, uh, Talita? Zeker een stuk of drie, vierhonderd. Nou, ze zegt het echt zo van, uh, dat ik het uh, maar moet geloven. Maar, uh, had jij misschien nog een vraagje aan? Uh, deze dames. Ja, ik had uh, als eerste vraag, Bas, wie lopen er nu rond? Hè? Hoe heten ze? En uh, hoe kunnen de Zandvoorters uh, die dames herkennen? Oh, nou, ik uh, zal ze wel even hun naam laten noemen. Zeg maar. Mijn naam is talita Mijn naam is nicole Mijn naam is Hopper. Mijn naam is Wies. En uh, Monique loopt ook nog... Wow! Monique loopt ook nog ergens hier in het dorp rond. Ja. En uh, ze zijn te herkennen aan Rode Petten. Met daarop uh, een zee van muziek, 107 MHz ZFM Zandvoort en uh, aan de T-shirts. Dus uh, je, kan ze, je kan er eigenlijk niet omheen. Precies. En uh, als mensen dus graag zo'n folder willen hebben, want het is net uh, zoals jij al zei Bas, behalve dat de programmering er van vandaag in staat, staat ook de programmering erin. Hè, zoals die normaal gesproken is door de week en in mm -hmm. het weekend. Ja. Dan kunnen mensen dus afstappen op deze promotiedames. En uh, verder kunnen ze ook aan deze dames doorgeven of ze wel of niet mee willen doen met de oranje quiz. En of ze wat in de uitzending te melden hebben. Bijvoorbeeld een mooie herinnering hè, aan ja. een uh, koninginnedag je, van vroeger. En als je er echt zeker van wilt zijn dat je zo'n folder hebt, kan je ook natuurlijk rechtstreeks naar podium komen hier bij het postkantoor. Precies. Oké okay, Bas, nou uh, na het volgende plaatje ongeveer denk ik, hè, of na twee, gaan we daadwerkelijk starten met de Oranje Quiz. Volgende plaatje is trouwens de Grease Remix, als het goed is. Oké okay, Bas. Hey. ...is ook al binnengekomen, Unco Serfontaine. goedemorgen Unco. En die presenteert daar straks Bye. een uurtje. <laughs> en die heeft alleen een microfoon zonder kabel. Dat is het enige vervelende. Maar uh, daar zorgen we nog voor. Um, de mensen van de mobiele zender zijn nu naastig op zoek... Uh, ...hoop ik, naar een kandidaat voor de oranje quiz. Dus na het volgende plaatje, jongens, dan moet jullie iemand gevonden hebben. Want uh, er vallen grote prijzen te winnen. En bovendien, elke antwoorder heeft er recht op. Niet waar?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 Geslapen ben ik nu ook uh, in de studio aanwezig. Mijn naam is Unco Servantaine en uh, ja, dit is niet een tijd waarop ik hier normaal zit. Normaal zit ik de stortbak om uh, drie uur middags. Dan ben ik meestal vijf minuten op en goh, goh, goh. Gefeliciteerd koningin, leuk dat je luistert. Uh, Dankjewel. Ja, ik zit hier met mijn oranje feestpetje bij Sigrid op Schoot, omdat we één microfoon hebben in de studio. Maar het is wel heel gezellig. Wij kijken of Bas er ook is. Basje? Ja, die andere microfoon heb ik. Ben oh, <laughs> jij dat? Ja, dat ben ik. Ik hoor het aan de, aan de geluidskwaliteit dat jij met. Hoezo? Normaal presenteer jij daar stoffen? Ja, normaal zit ik zo. Ja, dat, normaal uh, klink ik zo. Dan zijn we er weer. Hey, goedemorgen Unco. Hoi. Hey, ik heb uh, iemand uh, een kandidaat voor de Oranje Quiz. En uh, dat is Ineke. Ineke <laughs> staat naast mij. Wow. En Ineke deelde net uh, foldertjes uit voor uh, Stichting Een Hart voor Polen. En ik heb van Stefan begrepen dat hij daar straks uh, verder over, uh, over doorgaat. Dat hij daar een, een, uh, een verslag van heeft gemaakt. Maar uh, uh, Ineke, zijn jullie daar met veel mensen uh, mee bezig? Zelf zijn we met z'n achter, Vier kinderen en vier volwassenen. En als de gastouders zijn we in totaal met 16 man. En gastouders, wat moet ik me daaronder voorstellen? Gastouders zijn de mensen die de Poolse kinderen, 20 in totaal dit jaar, naar Haarlem halen op eigen kosten. Dat is uh, zeer lovenswaardig. Um, ik zal maar gelijk met de, de, de, de Oranje Quiz beginnen. Uh, Koninginnedag is eigenlijk de verjaardag uh, van de Koningin. Maar Koningin Beatrix is vandaag helemaal niet jarig. Uh, wanneer is uh, zij dat wel? In januari, maar. Ik gok. Ik gok. Is het fout? 31ste is fout. Nou, ik zou niet. Eens. Weet je, weet je, weten jullie in de studio? Ah, 31 ste volgens mij goed hoor. Ja, 31 januari is goed Bas. Dat is uh, heel goed geantwoord. Ik, uh, ga trouwens. Oh, jullie willen even de jingles proberen. <laughs> Ik weet het niet. Maar goed. Vraag 2. Waarom is 30 april dan toch koninginendag? Omdat uh, Prinses Juliana jarig is. En Prins... Uh, Arne nee... Uh, Pieter van Vollenhoven. Goed! Oh. goed! En de laatste vraag. Welke datum was voor 30 april koninginendag? Oh uh, 30 april. Oh. Uh, is dat uh, goed of is dat fout? En dat is. In de bergen van Santa Monica. <laughs> en ook dat is niet helemaal goed, maar het is 31 augustus, hè Bas? Ja, oké. Okay. Vindt die mooi hè? Wat doe jij met de prijzen die niet weggaan Bas? Hou je die zelf soms? Nee, die ga ik als de rommelmarkt is afgelopen, ga ik die zelf verkopen. Hé oh, ja. okay. hey Bas, wil die mevrouw nog meedoen met die bonusvraag? De bonusvraag. Oh jee. Uh, ja, nou vraag je me zo wat. Bonusvraag. Blader, blader. Uh. Ja, de bonusvraag betekent dus als ze die, uh, die vraag, hè, als ze die, uh, daar een antwoord op wil geven en ze heeft hem fout, ja. dan gaan er dus twee punten van af. Heeft ze hem goed, dan komen er drie punten bij. Oh ja. Kan je nog even voor de luisteraars misschien wel leuk om het puntensysteem eventjes uit te leggen? Ja, als er uh, vraag 1 uh, goed beantwoord wordt, 1 punt. Vraag 2, 2 punten. En vraag 3, je raadt het niet, 3 punten. En uh, daarna kunnen mensen kiezen uit een bonusvraag en dan mogen ze een cijfer noemen tussen de 1 en de 20. En dan uh, werkt het, hè, zoals ik net al even noemde, als je het antwoord uh, goed hebt, 3 punten erbij. Antwoord fout, 2 punten eraf. Dus het is een risico. Ik zou bijna zeggen, gaan we voor de bonusvraag. Ja, laten we maar een gokje wagen. Kan jij hem stellen Sigrid? Ja, dan moet u mevrouw even een, een cijfer tussen de 1 en de 20 noemen. 1 uh, in de 10, uh, sorry, 1 in de 10. 4. Dan is de vraag, kan u mevrouw het goed horen denk je of niet? Ja hoor. Wie sprak de historische woorden: wie ben ik dat ik dit doen mag? Denk, denk, denk. Ik niet. Nee, nee, Ineke niet. Nee. Sprakeloos. Nou, ik ben het ook in ieder geval niet geweest. Dat was uh, koningin Juliana toen ze uh, die troonsaanvaarding uh, deed, snap je? Toen ze koningin werd. Daar komt het uh, eigenlijk op neer. Mm. Ja, dat is, die vraag weet ik niet eens. Nou ja, dat is op zich natuurlijk niet zo... Uh... Ja, maar we maken er niet zo makkelijke quiz van Bas, want anders heeft iedereen het goed en dan uh, moeten we 100 uh, cadeaubonnen uitdelen. Dus uh, dat wordt een beetje duur, snap okay, je? Oké, dus in dit geval gaan er twee punten af. Hebben jullie bijgehouden hoeveel punten totaal gescoord zijn? Ja, want uh, vraag 1 had Ineke goed geantwoord. Vraag 2 ook. Vraag 3 niet. En de bonus ook niet. Dus dat is 3 min 2, 1 punt over. Oh, maar ze gaat in ieder geval aan de leiding. Ze gaat nu aan de leiding. staat bovenaan, ja. Oké. Okay. Um, nou, nog één keer over de Stichting Hart voor Polen. Uh, ik geloof dat Stefan daar straks uh, een verslag over uh, zal doen. Klopt dat? Uh, prima, ja hoor. Dan uh, halen we hem zo direct uh, in de uitzending. Voor uh, de luisteraars om uh, half elf doen we weer uh, de Oranje Quiz. Iedereen die denkt uh, heel veel van het Koningshuis af te weten. Die moet dus om half elf naar de Prinsessenweg komen. Naar de mobiele zender van CFM om mee te doen aan de Oranje Quiz. Ja. in Zandvoort, overal dansen de mensen in de straat, sinds zeer ver met de leuke uitzendingen begonnen is op dag, Het duurt nog de hele dag en misschien zijn we zelfs gek genoeg om de hele avond er ook nog bij te pakken. Sigrid heeft er in ieder geval wel zin in. Zij probeert iedereen over te halen om ook vanavond tot een uur of twaalf op straat <laughs> door te blijven gaan. Festival yeah. van Olivia Newton-John. En nu uh, de Dance Classics mix, die start eigenlijk heel professioneel in vanaf zijn grote stoel. From the dark side of the moon. Play the Zie 107 met onze live uitzending op Koninginnendag. En live is live. Want uh, Stefan uh, de Roo die is uh, vanochtend onderweg geweest om, om overal nergens uh, zijn neus in te steken. En het eerste waar hij zijn neus in stak was de situatie op de prinsessenweg. Ja, goedemorgen Sigrid. Uh, ja, we zijn hier uh, midden op, het, uh, op de prinsessenweg. In de buurt van het gemeenschapshuis, Willemstraat. En het is hier uh, een vreselijk gezellige boel. Ontzettend veel mensen die door elkaar heen schreeuwen. Ja, we lopen even naar een van iemand toe. Dus kijken. Uh, of ze wat verkocht heeft. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Heeft u wat verkocht? mooie leertal. En eh, van alles. Rood, ja, zie je, ja, prachtig. Een hele mooie, ruime sortering. Wat als je rood, groene, blauw? 50 cent is die van jou. Nou. Overnaammetje drie Banaantje, broodje. En je kan hem zo, hup, mee naar het strand nemen. En prachtig. Ja, hartstikke mooi. De. Hartstikke mooi. En we zijn nu bij de suikerspinnen. zegt zo vroeg in de ochtend wordt er zoveel suikerspinnen verkocht Ja, ik denk dat je suikerspinnen neemt. Dat wordt uitgeven Ja, maar die, al die zoetigheid zoals morgens vroeg. Gaat u er mee opzocht. Ja, niet is, zilver, het, is het, het is... Nou, uh, een hey, Oogblikje, nog even. <laughs> Stefan uh, heeft de baard in zijn keel. Kijken uh, of uh, Vincent dat ook heeft. Uh, terug uh, naar, uh, ja, tussen de Prinsessenweg en het Raadhuisplein. Om het wat preciezer te zeggen bij het postkantoor, bij het podium van CFM. Goedemorgen, Vincent. Goedemorgen, Sigrid. Je moet niet zoveel klaarmaken maken, hoor, voor die PTT. Want we <laughs> komen echt altijd te laat. En, uh, <laughs> Ja, maar af en toe als ik jou een briefje schrijf, dan heb ik ze toch wel nodig, Vincent. Meen dat nou? Toch wel, ja. Ja, echt waar? Ja, ja. Uh, ik hoor verderop bij het Ratersplein de, de, de drumband eraan komen. En hier wordt het echt steeds drukker. Zeg eens allemaal leven voor de koning hier! Kom op, op. Ja, duidelijk te horen Vincent, duidelijk hoor. Ik denk dat mensen inderdaad maar naar het podium moeten komen. Dan kunnen ze zien hoe ontzettend druk het bij jullie is. Oké. Okay. Hé, hey, um, hoe ver is die drumband uh, nou uh, van jullie verwijderd? Nou, ik hoor hem op de achtergrond. Ik denk dat ze ergens bij het Raad of Plein zijn, wat ik net ook al zei. En heb je de burgemeester al gesignaleerd of niet? Ja, nee. Ik heb meneer Van Heijden nog niet gezien. Oh. Misschien loopt hij al rond hoor. Ja, ga hem even zoeken, Vincent. He? Ga hem even zoeken en dan horen we hem zo in de uitzending. Oh, jij, jij stelt mij weer voor een groot probleem. Ik heb mijn loopschoenen niet bij me namelijk. Nee, dan ga je maar kruipen, Vin. Ah. En uh, zoek dan meteen eventjes nog twee kandidaten voor die quiz, hè. Als je toch aan het kruipen ja, bent. Ja, doen we. Goed? Oké. Okay. Jo, toch. Plaat. Ik uh, dacht van Basic Black, ik kan het niet precies zien vanaf hier, met mijn, uh, ik heb mijn verrekijker niet bij, maar de playlist hangt uh, ongeveer twee straten verder. Zo, eens even terug naar die oude bromtol. Stefan, waar sta jij nu en met wie? We staan hier met die jonge dames. Goedemorgen, dames. Oh, Heeft u wat verkocht? Let's do that, Zegt hij tegen me. Ik bedoel, onze stemmen lijken enigszins op elkaar. Die van Sigrid en mij, maar om mij nou meteen met Sigrid aan te gaan spreken, Stefan. Stefan, ik hou van die diepte interviews. Mooi diepte interview was dat. Exact, zometeen een nieuwe koningin een maar nu is Stefan niet waar, zie ik Ja, en die staat uh, op het bordes op het Raadhuisplein. Stefan, kun je me horen? Ja, je bent duidelijk uh, te verstaan hier. Nou, vertel eens. Ja, uh, ik sta hier op het bordes en ik kijk uit op, uh, op het Raadhuisplein uiteraard. Uh, wat zie ik hier voor me? Op dit moment wordt er een, door de muziekkorps een uh, prachtige oude geleverd. En op dit moment staan alle mensen van de scouting klaar om de vlag te hijsen. We wachten even geduldig af, uh, luister even mee. Tot ze klaar zijn, want het duurt één seconde. Nu dus. Ja. <laughs> en wat speelde ze, Stefan? Ik tuba. zou het je niet kunnen zeggen. Ja, Tuba onder andere, inderdaad. Maar ik zou niet zeggen: ik, ik ken het niet, het werk. Oh, en, en hoe ziet het vervolger nu uit? Ja, uh, mensen nu bezig uh, zich, denk ik, klaar te maken voor het officiële gedeelte. Dat is dus de slaggehizen, daar begint het dus mee. Ja. Um, ik kijk even om me heen. Er zijn ontzettend veel mensen om me heen. Hè. Uh, heel veel mensen die een kring rondom het Raadhuisplein hebben gedaan. Uh, zoals het Raadhuisplein eruit ziet, zo staat men ook uh, rondom het Raadhuisplein. En ik denk inderdaad dat het wachten gewoon is op die vlaggen. Iedereen heeft een uh, vlag vast. Sommigen staan er uh, met drie bij de vlaggenmast. Sommigen met twee. En uh, daar is inderdaad onze spreekstand meestal van vandaag. Hé, hey, dat klinkt goed zeg. Wie is dat? En ik heb zojuist aan de kinderen gevraagd. Ik zoek een meisje wat vandaag jarig is. Kom op zeg! En waar is dat meisje? Het hoeft geen klein meisje te zijn, mag ook wat groter. Is er niet één meisje hier wat vandaag jarig is? Die meneer! Is er een jongetje hier vandaag jarig? Nou we kunnen dat rechtstreeks even met de radio even doen. Is er iemand in Zandvoort die jarig is vandaag? Op dit moment wordt er dus hier op de draadstoflijn uh, gezocht naar uh, iemand die jarig is. Uh, iemand, uh, ik, ik, ik. ben 14 ben veertigjarig jarig geweest. Dat. Oh, dat Vraag de koningin eens. Dus, ja, dat precies. Zou ik Juliana, ja. Ja, dacht ik ook aan, maar ja. Nou, ik, op dit moment uh, wordt er dus. Uh, uh, uh, vertelt wat er gebeuren. gaat gebeuren. Uh, zullen we even meeluisteren? Ja, is goed Stefan. Ja. Even. Het gezelschap is Nu kunnen beter binnen, even naar Vincent, want die heeft nu aan het gezelschap vragen. Oh. Of die zich langzamerhand de jas aantrekken. Want binnen hebben ze die even uitgedaan. U mag hem aanhouden. Want ik zie van alle kanten stromen hier onze koolleden naartoe. En ik ga ook aan onze dirigent Dieke van Putten. Mocht hij hier al bij zijn, eh, vragen om zijn plek in te nemen, dan gaan wij ons langzamerhand voorbereiden op de grote officiële opening. En eh, u weet het, dat begint straks met het Wilhelmus, daarna de ballonnen en dan de liederen. En heeft u nog geen tekst? Dan moet u goed kijken. Er lopen een aantal knappen rond met een bos teksten. En kunt u er geen vinden, ga dan alsjeblieft even bij de buren kijken. Want we willen wel dat niet alleen de koren zingen, maar dat u met z'n allen flink meedoet. Nou, eh, dat is duidelijk. Ja, We komen Stefan. terug dat de koren gaat zingen. Prima. En ja? dan zoeken we nu even contact met Vincent. Hoi. Hoi oh, oh, Vince, oh, hoe oh, oh. is het met je? Ik ga er even voor staan, wacht eventjes. Hoi Unco! Hey, als je het niet erg vindt, dan uh, hou ik mijn jas aan en met dank aan Nico van Putten, de dirigent van, het, uh, van de drumband. Ja, we hebben hier momenteel bij ons staan. Tony. Tony, jij komt uit Zutphen. Dat klopt, ja. Je zit momenteel op een camping hier bij Zandvoort, hè? Ja, je zit op de Lakens, ja. dat klopt. Zitten jullie daar elk jaar of uh, uh, alleen met Koninginnedag? Uh, alleen met Koninginnedag. Dus vanaf, uh, nou even kijken vanaf Koninginnedag tot en met de Pinksteren. En dan gaan we weer naar huis. Ja, ja. En uh, bevalt het jullie altijd dat je een zo antwoord op Koninginnedag? Ja, dat is heel gezellig, ja. We zijn speciaal, ondanks het koude weer toch gebleven, dus, uh, ja. Ja. Want het weer werkt inderdaad niet mee. Ik sta hier te rielen als een esperblad. <lacht> um, dan gaan we nu de vragen stellen, de quiz van uh, half elf. Wie was of is de moeder van Koningin of Prinses Juliana is ze nu? Dat is uh, prinses Willemina. Dat klopt helemaal. Uh, nou, waar blijft die jingle nou, hè? Oké. Okay. Vraag 2. Wie was of is de moeder van Irene? Dat is prinses Juliana. Ja, en die is vandaag eigenlijk jaren. Oh. Dan de laatste vraag van dit half uur: wie was of is de moeder van een tweeling? Dat is prinses Irene. Yeah. Yeah. Um, even kijken hoor. Terug naar de studio. Oh prachtig. Ja? Bonusvraag. Uko. Oh, de bonusvraag. Ja, sorry. Ja, mijn koptelefoon is zo ontzettend goed. Die ligt twee straten verder, dus ik, uh, af en toe dan moet ik even lip lezen. Uh, welk nummer tussen 1 en 10 moet ze er eentje uitkiezen? En dan stellen wij een leuke bonusvraag. Eh, uh, 7. Nummer 7. Zal ik hem stellen vanaf hier? Ja. Waar worden de oranjes begraven? Dus als er een overlijdt van het uh, Oranjehuis, waar worden ze dan begraven? In een nieuwe kerk in Amsterdam. In Amsterdam? Start de jingle maar. Helaas. Ook die lukt niet. In Delft. Daar is, dat is het goede antwoord op de vraag. Ja, dat is goed. Wat ik nou zei was goed. Nou, dan moet je wegwezen met die jingle. Tot... Dat kan toch niet, dit? Jullie maken die quiz gewoon veel te moeilijk hoor, sorry hoor. Maar, uh... Wat doen we nu? De puntenstand van Tony. Nou, daar gaan we dan. Vraag 1 had ze prima, dat was 1 punt. Vraag 2 ook, dus 2 punten erbij. En vraag 3 dat is een moeilijkere vraag, dus ze levert drie punten op. Het is totaal 6. Maar helaas de bonusvraag was weer fout. En daar gaan door twee punten weer vanaf. Totaal 4, ze staat dan wel als eerste. Met als goede tweede Ineke. En uh, hoe doen we dat met de prijs dan, momenteel? Dat weet Sigrid. Dat, kom op dat, Sigrid, uh, vertel het eens. Want natuurlijk nou wel eens weten. Nou, Finny, uh, het is zo dat uh, we doen dat de hele dag, hè. En uh, om half zes is uh, de prijsuitreiking en hebben We hebben dus oh, een heel aantal. Leuk. Ja, hebben we dus een heel, heel aantal. Heet. Precies, hebben we hebben een heel aantal kandidaten gehad. En degene die de meeste punten heeft uh, verzameld, die krijgt dus de prijs. Daarvoor is het dus heel belangrijk dat het mobiele team adres en telefoonnummer van ja. de kandidaat heeft fijn. zit. Dus ja? als ik nu even vragen of ze aan of Tony of ze nog even wat blijven hangen, dan kan ik even. De de adres en telefoonnummer en zo opnemen. Precies. En dan weet Tonnie dus om half zes of ze gewonnen heeft of niet met de Oranje Quiz. En die doen we over een uur. Minus vijf minuten weer. Tot straks, Fins. Dag! Ik heb even hele interessante achtergrondinformatie voor diegenen die naar Zandvoort willen komen van buiten Zandvoort. De bussen rijden gewone diensten. Uh, ook ik heb een kwartier voor niets bij de halte gestaan. En je kunt gewoon op de maandag, dinsdag tot met vrijdag uh, dagindeling kijken van de bussen en treinen. Ze rijden dus gewoon via het weekrooster en niet via een speciaal weekend of feestdagrooster. Stefan heeft weer interessante achtergrondinformatie vanuit Zandvoort. Ja, we hebben weer naar het Raadthuisplein. En op dit moment... Uh wordt er ingezet door het koor. Uh, Daar is het nu al gezongen en uh, zijn officieel de ballonnen uh, opgelaten. Uh, de oranje ballonnen, zoals het overal gaat, zo gaat het ook in Zandvoort. Uh, op dit moment uh, wordt er dus gezongen: wij leven vrij. Straks uh, uh, zal uh, de burgemeester officieel vertellen uh, hoe het hier in Dag zal toegaan. Uh, daarvoor is daarnet net al uh, de bloemen uitgereikt aan uh, zijn vrouw. Dat is officieel elk jaar altijd vaste prik. Her en der zie ik nog wat ballonnen uh, de verkeerde kant op gaan en uh, de straat in. Uh, niet naar boven, maar aan een boom blijven hangen of zo. Uh, uh, het is hier redelijk gezellig. Ontzettend veel mensen bij elkaar. Uh, het officiële gedeelte is, uh, is nog uitgegaan. Ik meld me weer zodra de burgemeester zich ook gaat melden. Oké, okay, leuk. We houden, uh, jij houdt ons op de hoogte en ik wij houden op. jou op de hoogte. Okay. Wat een fijne samenwerking. Yeah, leuk. Dag.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 Weer vreugde tot aanstaande donderdag 2 mei tijdens de Hitmiddag. Yo man, Royal. Right Sexy saxophone. There we go. Uur werd er met de kinderen begonnen, althans met een poppenkastspel. Vanuit het. Uh, vanuit waar ook alweer? Uh, vanuit het Circus in Zandvoort. En het poppentheater heette La Condola, maar Michael Rijenga was erbij. We staan hier met Mienke van der Meulen. Die is lid van de stichting Viering Nationale Feestdagen. Uh, we staan hier voor het Circus Zandvoort en um, zij is een van de organisatrices van de poppenkastvoorstelling vandaag. Goedendag. Goedemorgen, wij staan hier op de kleuters te wachten. Wat gaat er vandaag precies allemaal gebeuren? Uh, vanochtend is er voor de kinderen van 4 tot 6 jaar een voorstelling van La Gondola. En dat heet uh, De verjaardag van Koning Lex of zoiets heet dat. En daar mogen de kinderen allemaal naar kijken. En daarna gaan we naar de Obade toe. Naar de Obade, wat gaat daar precies gebeuren? Bij de Obade worden met elkaar liederen gezongen in samenwerking met verschillende Zandvoortse koren. Hoe is men op het idee gekomen om dit poppenkastfeestje voor de kleuters te organiseren? Er is altijd een iets voor de kleuters apart, anders vallen ze tussen het wal en het schip. Want vanmiddag zijn de kinderspelen weer vanaf 6 jaar. En dan zouden de kinderen van 4 af niks hebben. Precies. Waar, waar gaat dit stuk over, wat er vandaag wordt gespeeld? Geen idee. Voor mij ook een volkomen verrassing. Ja, en uh, we horen straks even verder hoe dat afgelopen is. En u hoort op de achtergrond uh, al hetgeen er gebeurt op het Raadhuisplein. En daar is Stefan. Ja, goedemorgen. Daarnet ja, heeft de, de burgemeester zijn Maar laten wij gedaan. doorgaan. Uh, het is beslag 3 en 5, 6 of 4. Uh, daarom brengt u uh, de officiële gedachte buiten en einde. Hollands En nou zegt het, het programma dat het gaat om het eerste en het vierde couplet. Daar hoeft u zich niet van aan te trekken. Neemt u gewoon het eerste couplet maal, dan heb je het. Er wordt een unie geschreven over ons. Uh, ik denk dat het echt koud wordt. Het is echt koud. Het is een behoorlijke wind, namelijk. En uh, ja, het is echt heel koud. Is het <lacht> een beetje te volgen zo? Ja, ik hoor, uh, ik hoor iets, ja. Wie ja, speelt daar zo'n mooi piano? Nico van Butten, de dirigent. <lacht> Hollands vlag is dit, Hollands vlag. Ja? Stefan, ja? misschien wil je heel even aan de lijn blijven. Dan schakelen we heel even over naar Vincent en komen we zo bij jou terug. Okay. Dan is het waarschijnlijk de blanke top ter duinen. Maar dat merken we zo direct wel. Niet maar, niet maar. Zo. Vincent? Ja. ja? Waar sta jij nu? Ik sta nu op het podium hier op de Prinsessenweg in Zandvoort. En ja. het is hier steen en steenkoud. Nou, dat tref je. Ik wil verdorie een straalkachel. Ja. <laughs> nou, je hebt mij toch, Vincent? Het moet voldoende zijn toch? Ja, ah, maar je zit wel op uh, minstens 500 meter afstand zo ongeveer. Ja, maar mijn psychologische straling is groot, Vin. Hoe is het daar? Uh, het, is, uh, het is druk. Er lopen echt ontzettend veel mensen voorbij. Het lijkt net een Vierdaagse van Nijmegen, zonder hand. Maar het is Er ja. worden ook mensen afgevoerd met blaren en dergelijke. Maar, uh... Ja, maar uh, merken jullie iets van het gebeuren op het Raadhuisplein of uh, staan jullie daarvoor te ver weg? Nou, om precies te zijn... Uh, goeiedag Sigrid trouwens weer. Dag Bas. Uh, om precies te zijn uh, staat er net een... Het, het NZH-kantoortje staat er weer net tussen. En uh, we kunnen het net niet genoeg zien. Nee. Dus, nou dan gaan we nog even eventjes... terug. Ja, dan gaan we nog even terug naar Stefan, want dan horen we het uh, nog beter. Hoi. Hoi. Je hoort het. Oh, dat is nog steeds Hollands vlag, hè Stefan? De 12 inch? Uh -uh. <laughs> Je kon duidelijk merken dat het tweede couplet toch sterker naar voren kwam. Zeker na de repetitie van het eerste couplet. Ja, dus Hele effe! Ja. En omdat wij ons toch vermoeien ja, met deze de de aangelegenheid... De ...hebben wij nu met een en, matige beweging... Ik stel voor om, of, om gewoon even terug in de studio te gaan. Matige beweging naar Nederland en Nationaal Analyse. Prima Stefan, af... hartstikke bedankt. Dan dus ga ik nog heel even ja, terug naar Vincent. Ja, hè? Dag Vincent. is ja, even niet bij. Nee. Nee, nee. Sorry, sorry, sorry, sorry. Wat vroeg je? Ik vroeg even hoe het met jullie was nu verder en wat jullie uh, verder van het plan zijn. heel erg koud. Ja. Koud. Ik heb, uh, bibber, bibber, bibber. Er zijn speciale, uh, ja ik heb het laatst in Stortbak behandeld, er zijn speciale sokken nu met uh, ja, thermopen of zoiets. Waardoor je nooit meer koude voeten krijgt. Zou het niks voor jou zijn? Thermo zag zag geen kou? kou. Zag ik, zag ik daar, daar niet mee lopen van de week? Ja. ja, toen had ik hem over mijn hoofd, maar dat is een ander verhaal. Okay. Maar uh, kun je nagaan, je zit hoe koud uh, die kindertjes het hebben hè? met al hun uh, spulletjes? Ja, maar het loont wel de moeite hoor, want het is echt heel erg druk hier op de, de prinsessenweg. En uh, ik hoop wel dat ik, als ik het zo bekijk, denk ik dat ze wel aardig wat verkopen. Goed. Leuk. Nou, zometeen, uh, ja, ik zal nog eventjes uh, het promotieteam promoten, op mijn beurt weer. Die meisjes lopen door de steenkoude Standvoortse straten met een hele leuke folder, waarin uh, ja, alle de mensen die deze uitzendingen ook mogelijk maken, ook nog eens vermeld staan. En een uitgebreide programmering. Zie je ze, spreek ze aan en vraag meteen die folder, want dat is echt een ontzettend leuk ding. Hang hem thuis aan de muur en bewaar hem want hij wordt geldwaard. En je kan ze herkennen aan de grote rode pet en het t-shirt. Dus je kan er niet omheen. En hij is nu al geld waard hè? En de groeten aan Amber. Doei! you're gonna make me love somebody else een hele overgang maar van de populaire muziek naar het Zandvoort volkslied, naar de albade, naar het Raadhuisplein bij Stefan. Ja, en goedemorgen, Terug even naar de Prinsessenweg, naar de mobiele zender, waar Vincent nou de rest van het Zandvoortsvolkslied eventjes uh, gaat zingen. Nou, uh, dat zal ik dan maar weer doen. Nou Bas, ga je gang. Oké, okay. nou misschien kan Masha me helpen. Olé! <laughs> nou, <laughs> nou, dat, dat, dus. <laughs> <laughs> dat klinkt echt uh, fantastisch. Welkom ook Masha bij uh, deze live uitzending uh, van CFM. Ja, welkom. Jij staat uh, van 11, het is nu toch 11 uur of niet? Ja. Van 11 tot 1. Pak die microfoon en... af! <laughs> ja. Dank je, dank je. Ja, precies, ik zal de relatie tussen die twee uh, maar even niet uh, noemen. Maar Marcia, ook uh, heel veel succes. We komen straks uh, weer ook bij jullie terug. En uh, ik kijk eventjes direct aan of hij nu misschien al het bandje van Michael in kan starten. Niet na het volgende plaatje.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 Simpelweg DT-11-00. Ik dacht, laat ik even professioneel doen. Hij staat hier naast me, Edward van Erp. Zo meteen gaat hij live op locatie. En zul je ook hem horen. Het hele ZFM-team is inmiddels binnengedruppeld. Hel Zandvoort loopt uit naar de Prinsessenweg. Want daar staat de grote stand. En verder lopen allerlei ZFM-vliegende reporters door Zandvoort. Zoals Michael. Hij praat nu met mensen van het, uh, ja, die naar het poppentheater zijn gaan kijken vanochtend. We zijn hier met Marie-Josee Goedmakers. Als ik het goed heb. En die is directeur van het Theater van het Circus Zandvoort Goedendag. Goedemorgen iedereen. Um, jullie organiseren hier dus een, een theatervoorstelling voor de jeugdigen onder ons. Hoeveel kleuters zijn er momenteel? Er zijn hier 88 kleuters en die zijn hier uitgenodigd door het Oranje Comité... Het Oranje Comité die heeft ons namelijk gevraagd... een half jaar geleden, toen we nog niet open waren... of als we open waren, of ze de zaal mochten hebben op Koninginnendag... om hun jaarlijkse popcastvoorstelling te geven. En dat vonden wij wel een goed idee. Vandaar dat iedereen nu vandaag hier is. U stelt de zaal gratis ter beschikking? Ja, we hebben de zaal gratis ter beschikking gesteld. Dat vonden we wel zo aardig ten aanzien van het Oranje Comité... om ook een soort feestelijke gebaar te maken op deze Koninginnendag. Is niet vanwege een of andere grote promotie... In feite. Natuurlijk uh, hopen wij uh, dat iedereen die onze zaal ziet, uh, ziet hoe leuk het is en nog een, keertje, een ander keertje terugkomt voor een andere activiteit dan door ons georganiseerd. Maar het Oranje Comité heeft zelf het verzoek gedaan aan ons of ze onze zaal mochten gebruiken. Wat... Zit u, heeft u zelf ook kinderen? Ik heb zelf ook kinderen, maar uh, die zijn al volwassen. Of bijna volwassen. Mijn oudste zoon studeert uh, op dit moment in Kansas in Amerika. En mijn jongste zoon, uh, die helpt op zondagmiddag mee in het bioscoop. Oké, okay, hartelijk bedankt. Dank. Ieder jaar is ze jarig, net als iedereen. Maar er is één verschil: zij is de koningin. 30 april viert Nederland het grootste verjaardagsfeest: namelijk Koninginnedag. Ook Amfort viert dit verjaardagsfeest en ZFM is erbij live op locatie met onder andere de Oranjequiz. en een duidelijk overzicht van alle activiteiten. Dinsdag 30 april dan is het dan is het Koninginendag een feest op ZFM. We're not going for that no more. Cause we realize two things. That you aren't doing anything for That so we can better do our ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. Nou, voor iedereen die nu opgestaan is, u heeft heel wat gemist. Want uh, sinds 9 uur vanochtend zenden we live uit hier bij z 107. En doen rechtstreeks verslag van alle locaties hier in Zandvoort. Wat er allemaal gebeurt of gebeuren zal. Uh, wat er gebeuren zal, daar, daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar. En met name naar wat de mensen van de mobiele zender van de stand op de Prinsessenweg aan het doen zijn. Ja, hallo. Ja, dat ja. is Stefan. Hi, ik ben Stefan. Ik sta hier in de Raadskamer. En we wachten rustig af tot de burgemeester gaat praten inderdaad. En dan gaat nu praten. We proberen het even live mee te nemen. De speech in de raadskamer. Okay. Tegen die tijd hebben we jou wel in de nee, uitzending. Is nu. is de burgemeester die in een hele drukke raadzaal praat en de onder andere heeft over de waarde van de democratie. Nou, dat is ook zeker belangrijk. En uh, democratisch gezien is het ook verantwoord om even over te schakelen naar de mobiele zender. Hallo. Dag Marcia. Hallo Psychi. <laughs> ja, hoe gaat hij daar bij jullie in die stand? Nou, het uh, ziet er allemaal gezellig uit. Een beetje windig en koud, maar uh, verder is het allemaal gezellig hier. Ja, en hebben jullie veel luisterpubliek? Ja hoor, zo al <laughs> hieromheen. omheen. En wat is de reactie van mensen in, in het algemeen? Uh, zijn ze enthousiast of hebben ze het allemaal koud? Nou ja, ik denk wel dat ze de enthousiast zijn. Het zo, hier te zien, tenminste. De mensen kijken allemaal. En, uh, ja, ze schudden ja. Dus... ja. <laughs> nou, haal er straks een aantal voor de microfoon. Ja. Ook al willen ze het niet gewoon doen, hè, Marsja? Ja hoor, oké. Okay. Kijk, want uh, Zandvoort moet maar een beetje wennen aan de lokale radio. Ja, Waarom nee, niet? Uh, oké, okay, tot straks. Oké, okay, dan. Ja. Zoals u al vanochtend heeft uh, kunnen horen, wordt het beste feest hier van Koninginnedag gevierd in Zandvoort. Dus uh, ook mensen die buiten Zandvoort wonen, kom gerust hier naar het centrum. Met name in de buurt van het Raadhuisplein. Er gebeurt van alles. En bovendien kunt u uh, CFM en uh, alle, alle collega's daarvan live aanschouwen. Heel gezellig dus. Onder andere Henry uh, gaat nu weer op pad. Mensen gaan hier in en uit en u kunt ze echt overal tegenkomen. Over het algemeen uh, zijn het mannen. En ze zien er allemaal een beetje stevig uit. Nou, dan kunt u er al vanuit gaan dat ze van C107 zijn. Maar gelukkig uh, is er ook een vrouw in de lucht, dat is Masha En die staat uh, op locatie op de Prinsessenweg. Ja, hallo. <laughs> ja. Masha, wij moeten het weer maken hè, op deze dag. En het is logisch, want koningin is ook een vrouw. hè? Ja, zeker. Ik ga even vragen, hoe gaat het met de folderverspreiding nu, man? Maar... Nou, het gaat uh, heel erg goed, ja. ja. Zijn er al veel folders verspreid? Ja, heel veel. En wat, uh, wat is de reactie erop? Ja, okay. Nou, de mensen zeggen, ja, we hebben er al vier gehad. Dus, nou ja, voor de rest nou ja, niet zo veel. Nou, je hoort het. Ja, ik hoor het. Het promotieteam doet heel erg zijn best. Ja, ze zijn hier echt al van vanochtend af bezig. En ik vind dat toch wel bewonderswaardig. Jullie die en zo, dus uh, ja. Ja, dat is ook zo. Okay. Marcia, misschien dat het je lukt uh, om straks nog iemand uh, voor de microfoon te krijgen. Weet je wel, die al die uh, artikelen uh, verkoopt. Yeah. Want dan ben ik toch wel heel benieuwd. Nou ja, vanochtend hebben we daar heel even iemand over gehoord. Yeah. Maar uh, ja, daar bleef het een beetje bij. Dus misschien lukt het je nog. Ik ja, ben zeer okay. benieuwd. Goed, tot Ja? Oké. Okay. Het is ruim 16 minuten over 11. En dat betekent dat alle kindertjes die mee willen doen met de kinderspelen op het Gasthuisplein... zich langzamerhand uh, kunnen begeven naar het Raadhuisplein om zich daar in te schrijven. En dit inschrijven is gratis, maar moet wel gebeuren. Want anders kun je gewoon eenvoudigweg niet meedoen. En die kinderspelen die beginnen om 1 uur. En van 1 tot 3 is dat bedoeld voor de 6 tot en met 12-jarigen. En dan kun je kiezen uit een balspel, waterdragen, dragen, koekhappen en bal of lepel lopen van 1 tot 5, dat is voor de wat oudere kinderen, 13 tot en met 16 jaar. Dan kun je ski lopen, kruiwagenrace is er en zaklopen. Nou, het laatste lijkt me zeker hartstikke leuk, dus ook daar is CFM bij. We schakelen heel even over naar onze mobiele locatie en daarna weer terug naar het raadhuis. Maar dus eerst zoals ik noemde naar de Prinsessenweg. Rob of Masha? Rob of Masha, ja, die zijn wel uh, mobiel, maar niet zo mobiel uh, dat we ze ja. nu eventjes in de uitzending krijgen geloof ik. Oh, daar zijn ze. Sorry excuses, maar ik moest even met de microfoon werken, dit is voor mij ook weer de eerste keer. Uh, ik sta hier bij de, tegenover het gemeenschapshuis uh, in Zandvoort en het is hier sterfonds Druk. Ik kom net uit Amsterdam en het is echt, uh, als Zandvoort doet er niet voor onder. En ik heb een aantal mensen naar me toe weten te trekken en die gaan even vertellen hoe het met de verkoop is. Ik heb hier naast me staan Roy en Milan. Ik begin met Roy. Roy, vertel eens hoe het is, hoe is het met je jongen. Goed. Heb je al uh, een beetje wat verkocht? Ja, aardig veel. Heb je een leuke spullen in de aanbieding? Ja. Noem eens wat. Uh, een stelletje, echt Delfszaal. Echt? Echt hè. Hey. En verder? En uh, nog allemaal rommeltjes. Allemaal rommeltjes. Nou, we komen zo ook bij je langs. Dit is uh, Milan. <coughs> Milan, vertel jij eens. Nou, met mij gaat het dus heel slecht. Maar met de winkel... Uh, nee, ik bedoel, met mij gaat het goed, maar met de winkels ja, zelfs. Paar... Want ik verdien heel erg slecht. Nou, ik zal zorgen dat er wat mensen naar je toe komen. Aan de andere kant hebben we een dame, die heet Ellen. Ellen verkoopt volgens mij popcorn, of niet? Nee, ik niet. Wat uh, doe jij? Uh, ik verkoop rolschaatsen, en kaviol, ik heb wel allemaal kleine bloedjes. Desalniettemin, kom allemaal iedereen uh, tegenover het gemeenschapshuis. Het is erg gezellig hier, denk ik. Uh, het hele CF, CFM-team is aanwezig, inclusief Daan. Uh, dit was het wel, denk ik, studio. S Sigrid? Ja. Rob, nog even, want ja. uh, jij hebt uh, de platenkeuze bepaald, hè, dit uur. Nou, weet je uh, wat de volgende plaat is? Ik zou het niet weten. <laughs> nou, luister even naar het begin, dan weet je het misschien. dat ja, is goed. Nou. En? Ah, Clouseau, sorry. Ik, ja. ik ken het hele nummer niet, maar nee, het is het <laughs> nieuwe nummer van Clouseau. Oké. Okay. Dank je wel. Het is niet waar dat ik jou lang geleden zei. En te vergeten kom terug bij mij. Gewoon hebben wij Steven hangen en die uh, had maandag in de uitzending wat over de lintjesregen. En hij heeft nu een aantal personen bij zich waar hij mee gaat praten. Ja, inderdaad. Uh, goedemorgen, Michael. Goedemorgen, uh, Steven. Ik, uh, als we het over opgeven hebben, hè, wat Clousel betreft. Uh, deze mensen weten niet van opgeven en uiteindelijk is het dan uh, geresulteerd in een lintje. Uh, naast mij staat mevrouw. Mevrouw Poelgeest. Mevrouw Poelgeest, u bent gisteren op het onderscheiden. Ja, ik ben gisteren onderscheiden, alleen voor het vele werk wat ik gedaan heb, ook in Indonesië. En vele mensen in Zandvoort kennen mij als Tante Koor. En ik heb hier de tennisclub opgericht en ik heb vier ereleden, ook van OSS. En alle mensen die ik eigenlijk nu nog, die ken ik nog, bedanken voor alles wat we gedaan hebben. En Zandvoort, daar ben ik geboren. En iedereen op Zandvoort als ze daarna luisteren, kennen ze Tante Koor. Straat. Die weet ik zeker. Welke onderscheiding heeft u gekregen? Uh, de zilveren onderscheiding voor alle goede diensten denk ik. Ik weet het ook niet wat dat allemaal is. Maar het is een beeldige, het is een zilveren Zilveren medaille. zilveren ja. medaille. Gisterochtend heeft u die uitgereikt ja. gekregen. Ja. Heeft de burgemeester nog iets speciaals ja, verteld? Ja, zeker. Hij heeft de hele lijst van mij opgenoemd. Het was zoveel. Ik ben vier ereleden. Hij zegt ik weet niet hoe je daar allemaal aankomt. Ik zeg ja toneel, 40 jaar gespeeld, amateur. Ik zeg, ik ben in Indonesië natuurlijk veel gedaan toen de oorlog was, heb ik eigenlijk daar toneel gespeeld voor geld bij elkaar te krijgen voor de spitvaaien. En uh, ook in het Rode Kruis heb ik gewerkt tot ik het kamp ging, natuurlijk, toen kon het niet meer. En toen ik terugkwam, was hier geen tennisbaan en die heb ik opgericht en die bestaat nu 40 jaar. En ja. ja, en OSS ook, dat is de gymnastiekvereniging. En ik ben van de Veteranenclub, 25 jaar. En, nou, en van de huisvrouwen nog steeds. Van de, doe ik nog steeds badminton? En ik ben 86 jaar. En toch doe ik, geef ik nog les in badminton. Ja, precies, precies wat ik zei, Miguel. Geen opgeven, hè? Nee. nee. Niks? Ja. We gaan even verder naar de volgende. En de, de volgende is een heer. Uh, goedemorgen, uw naam? Goedemorgen, Wim Buchel. Meneer Buchel, uh, u heeft gisteren ook een onderscheiding gekregen. En welke was dat? Ridder van Oranje Nassau. Ridder van Oranje Nassau? Ja. Uh, kunt u kort vertellen waardoor u dat heeft uh, gekregen? Deze onderscheiding die is aangevraagd door het bestuur van de Judobond uh, Nederland. En is vooral gericht op de 35-jarige internationale arbitrage... die ik heb gedaan voor het judo, uh, zowel in Europa als in de wereld, als Olympisch. En dat niet alleen, want de uh, ridder Oranje Nassau dat heeft een uh, behoorlijke waarde. Het is vooral ook het uitdragen van de arbitrage in uh, dus het lesgeven... het doseren in de Scandinavische landen, dus Zweden, Finland... Uh, Noorwegen. Met de Koninkrijksspelen heb ik dat gedaan in uh, Curaçao, Aruba. En voor de Koninkrijksspelen heb ik dat gedaan in Suriname, waar ik nu momenteel uh, technische directeur van ben. En ik heb het ook gedaan uh, tijdens de maccabia Spelen in Israël. En dat alles bij elkaar, dat heeft dus uh, ook de hoogte bepaald van de onderscheiding. U bent uh, uh, scheidsrechter en ik heb gelezen dat u, dat u scheidsrechter bent op meerdere, meerdere uh, plekken. Hè? Viermaal scheidsrechter. Nou nee, zo moet je het niet zien. Ik ben 35 jaar eh, nationaal en internationaal scheidsrechter geweest. Als je 60 bent, dan eh, is dat afgelopen. Maar ik werk in de Nederlandse scheidsrechterscommissie. En ik doe dus de begeleiding, ik doe de opleidingen en ook sinds kort eh, ben ik benoemd tot eh, Observer, rapporteur van de Europese Unie. Waarbij ik dus aanwezig ben bij de Europa Cup wedstrijden voor teams. Dan moet je hetzelfde zien dus als eh, voetbal dat daar de scheidszetters opgevangen worden en dat die scheidszetters begeleid worden... en dat je daar dus een rapportage van moet doen. Oh, dank u wel. Uh, over naar onze laatste gast. We staan hier trouwens in de zaal waar het gisteren allemaal geweest is, de onderscheidingen. Uh, wat is uw naam? Ik ben Bob van Waveren, geheide zandvoerter, Voor ik het vergeten te zeggen. En u heeft gisteren ook een onderscheiding gekregen? Ik heb gisteren in deze zaal waar we hier nu staan, deze onderscheiding gekregen. Dat mijn grote verbazing en genoegen, kan ik wel zeggen. Wanneer heeft u het gehoord? Uh, niet zo lang van tevoren, maar het is natuurlijk wel zo dat bepaalde dingen niet helemaal voor je verborgen kunnen worden gehouden thuis te gaan. Het is niet helemaal gelukt bij mij hoor, maar uh, het geheel was een grote verrassing en vooral de hoogte van de onderscheiding was helemaal iets wat ik niet verwacht had. Waarmee heeft u hem verdiend? Uh, ik kom uit de bloembollenindustrie. Ik ben daar jarenlang werkzaam geweest in een groot exportbedrijf... ...en uh, in de uh, vakorganisaties voor de handel. Ik ben uh, geëindigd als voorzitter van de uh, bond van bloembollenhandelaren... ...tevens met, met, met andere functies die daaraan verbonden zijn... ...in het productschap en vooral ook in Brusselse... Uh, uh, commissies uh, waar wij ons werk moeten doen, moesten doen. Uh, maar al dat soort dingen meer. Uh, ik geloof dat ik zou moeten zeggen dat de laatste 15 jaar van mijn, uh, van mijn vakbestaan is eigenlijk een hoofdzaken hiermee bezig gehouden. Nu ik met pensioen ben, uh, ja, ik ben er nog steeds niet mee opgehouden. Ik ben dus op dit moment voorzitter van de Kamer van Koophandel de Leiden. Uh, dat komt dan zo op je af. Um, nog een paar jaar mag ik daar uh, actief zijn, dat vind ik vreselijk leuk om te doen. Maar ik denk dat dat soort dingen samen meewerken aan het, uh, het bepalen van de hoogte van zo'n decoratie. Ja, alle drie, uh, de gasten, hartelijk dank voor dit uh, korte interview. U bent er alle drie ook heel erg trots op, hebben gezien, en ik ja. denk dat dat wel verdiend is. Dat, ja. dat hoop ik wel. <laughs> ja. Oké, okay. bedankt. Oké, okay. okay, Steven, Terug bedankt. naar de studio, Ja. Michiel. We gaan als het goed is nu naar de mobiele zender. We gaan even kijken of ze al een kandidaat hebben gevonden voor de Oranje Quiz. Hallo? Nou, nee, we hebben nog. Ze horen ons niet of horen ons wel, maar ze zijn er niet. Ja, ik heb hem hier. Ik heb Marinus naast me zitten, die is kandidaat voor de quiz. Ah, oké. Okay. Vertel eens iets over jezelf. Kom je uit Zandvoort? Ik kom uit Zandvoort en ik ben bij de gemeente Zandvoort. De Zandvoort. En hoe vind je het vandaag met die uh, markt en zo? Het is ontzettend gezellig. De mensen hebben een hoop bende van zolder gehaald. Ja, ieder jaar weer een hoop bende van de zolder. Nou, ben je klaar voor de quiz? Ja. Oké. Okay. Hier gaan we dan. Hoe heet onze eerste koning, hoe heette onze eerste koning? Ik denk Willem de Tweede. Nee. dat was fout, het was Willem de Eerste. Ja, het spijt me zeer. Willem 1. Ja, helaas, het, uh, het was niet goed, het wat Willem 1 moeten zijn. Nou ja, <laughs> toch hoop ik nog een prettige dag. Oké, okay, bedankt. Okay. <laughs> nou, terug naar jou, Sigi. Ja, oké, okay, wij gaan hier... Uh, Tweede, vraag. Tweede vraag. Tweede vraag, aan wie? Oh, slat, ja, Marcia, Marcia. Marcia? Ja? Uh, even, jij ja, kan me voorstellen, want jij valt er ook zomaar in. Ik denk ook de meeste luisteraars. De, de oranje quiz, ik zal het nog even herhalen, want dan uh, is iedereen weer op de hoogte. Denk ik bestaat uit drie vragen, plus eventueel een bonusvraag. De okay. drie vragen worden zo aan twee. iedereen gesteld en die bonusvraag dat mag je kiezen, maar er zit een risico aan vast. Als je die bonusvraag niet goed beantwoordt, gaan er twee punten af van het totaal. Als je hem wel goed beantwoordt, komen er drie punten bij. Yeah. En we zijn bij Rines gebleven bij vraag twee. Vraag twee. Hij kwam een land in Scheveningen, maar uit welk land kwam hij? Uit Engeland. Dat is prima. Uh, sinds wanneer is Nederland eigenlijk een koninkrijk? Ik denk 1865. Net. Dat was 1815. Ja, ja en eventueel 1814. Hè. Het ligt er een beetje aan wat je precies uh, als, uh, als datum uh, hanteert. Wil Rien eens in aanmerking komen voor de bonusvraag? Ja hoor. Ja, hij wil het risico nemen? Ja hoor. Dan mag, uh, mag je een nummer noemen tussen de 1 en 10. En nummer 7 en 4 zijn er al uit, maar de rest kun je kiezen. 7. Nee, die dus niet. Alles behalve nummer 7 en 4. Oh, dan nou ga we 6. 6, daar komt de vraag van Michael. Waar werd uh, Willem van Oranje vermoord? Kun je het verstaan, Rienus? Ja, nou, we denken. Er wordt daar heel hard gedacht hè, op het podium. In, in Weide? In Leiden, ja, het is wel in de buurt, maar niet goed. Het ja, was het Delft. Ja. Nou, we hebben er nu geen plezier om, Rines, want we hadden je het uh, echt uh, van harte gegund om, uh, om het wel goed te hebben. Maar ja, ik kan er gewoon uh, niks aan doen, Marcia ook niet, want die heeft niet voorgezegd, hè? Nee, absoluut niet. Nee, kijk, kijk, kijk, dat is het betere <lacht> werk. Nou, Rines, nou ben ik ook uh, voor de puntenstand. Ja. Even kijken, je had uh, vraag 1 fout, dus dat is uh, nul punten. Vraag 2, <laughs> waar die aan land kwam, had je goed. Dus dat is 2 punten. Ja. En vraag 3, helaas helaas niet goed. En de bonusvraag ook al niet goed. Nee. En 2-2 is 0. Ja. Nou ja, Rinus, misschien uh, wil je nog een keer een tweede poging wagen. Heel misschien vindt Marsha dat goed, als dus je misschien vanmiddag uh, nog een herkansing krijgt. Maar hartstikke bedankt voor het meedoen. Ik hoop dat Marsha je wat kan troosten. Wat is de prijs eigenlijk? Ja, nou die, ja, die prijs is nou niet meer voor jou, Rines. Oh, toch een geschiedenisboek? Nee, ja, dat was voor jou wel handig geweest, ja. Of een encyclopedie of zo. Ja. Maar nee, want bovenaan staat nu Tonny En ik, ja, ik, ik durf wel niet echt te verklappen wat de prijs is, want dan is een beetje de gein eraf. Ja. Maar Rines, nogmaals ontzettend bedankt ja. voor het mede. En ik hoop dat de gemeente Zandvoort binnenkort over een historisch overzicht, ja. overzicht beschikt wat bij jou in de kamer staat. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. Dag Rines. Oh. Ja, we gaan ja, verder met een plaat. Your gal ain't doodling squat, yeah! My gal is red hot, your gal ain't doodling squat We're Stefan van Zandvoort is voor mij persoonlijk nog steeds burgemeester van der Heide. Ik heb ooit, dat was in januari, een gesprek met hem gehad. en Veel indruk op mij gemaakt. Helaas zit ik vandaag niet naast hem, maar Edwin en Stefan wel. Ja, goedemorgen. En ja, inderdaad, naast mij gezeten met de amsketting om. En een, wat is het, Wat heeft u opgespeld? Koningin, Koningin een daglintje. Ja, een oranje lintje, zoals neem ik aan. Zoveel Nederlanders dat vandaag doen. Ja, gewoon een oranje lintje. Het is, het is geen onderscheiding, toch? Nee, ik heb geen onderscheiding. Uh, geen koninklijke onderscheiding, althans. Nee, nee. We zijn net eventjes net even, uh, gebabbeld met uh, drie mensen die gisteren de onderscheidingen gehad. Die hebben gisteren uitgereikt. Ja. Uh, is dat allemaal in, in goede uh, banen gelopen gisteren? Ik heb gisteren vijf onderscheidingen mogen uitreiken. En uh, het is één uh, van de hoogtepunten van het jaar een burgemeester namens de koningin deze onderscheidingen mag uitreiken. Ik doe dat altijd met erg veel genoegen en uh, het leuke daarvan is dat je mensen ook echt de plezier daarmee doet. Je ziet mensen ook uh, op zo'n moment echt ook heel erg gelukkig zijn en uh, het is een hoogtepunt voor mij. Ja. Stuk voor stuk allemaal trots op hun onderscheidingen. Stuk voor stuk. Ja. Uh, uh, uh, vanochtend, uh, ja. het officiële gedeelte, ja. uh, het was niet echt warm. Nee, dat kun je wel zeggen. Het was redelijk koud. <laughs> ik weet niet hoeveel, het zal 16 graden zijn geweest. Het was, nee, het was fris, laat ik het zo zeggen. En, uh, maar het was desalniettemin een, uh, ik vond het een vrolijke morgen. Uh, het Oranje Comité uh, heeft uh, geweldig werk verricht om er iets, iets uh, vrolijks en iets leuks van te maken. En ik denk dat ze daarin geslaagd zullen zijn. Vandaag, uh, gedurende de rest van de dag, tot vanavond laat... Zullen er zullen alle mogelijke uh, activiteiten zijn. Kinderspelen, muziek, nou noem maar op. En uh, mijn vrouw en ik hopen daar vandaag ook bij te zijn, voor een deel. Ja. Voor een deel? Het andere gedeelte? Uh, nou, zoveel. Maar Ik bedoel, dit is echt voor een deel zoveel, maar je kunt niet overal wat gelijk zijn. Ja. Dus uh, je, als je ergens bent, zul je daar een stukje van meemaken en dan ga je dus ergens, al, ergens anders kijken. Ja, ja. U bent het gewoon de hele dag in de Zandvoort en u zorgt dat u alles uh, probeert te volgen? Ja, we proberen alles zoveel mogelijk te volgen. Goed, ik wens u vandaag een hele prettige Koninginnendag en bedankt u bedankt voor het gesprek. En laat mij, laat mij de Zandvoorters oproepen om grote getale uh, Koninginnendag 1991 op straat mee te vieren. Ik deel die mening met u. Dank u wel. Bedankt. de studio, Sigrid. Ja, Stefan. Nou, ja. Ik vind dat de burgemeester sowieso een linkje verdient. Hè? Dus bij deze roep ik de koningin op om uh, volgende week... Of volgende week. Ja, volgende week kan ook natuurlijk. Maar in elk geval volgend jaar burgemeester Van de Heide maar een uh, onderscheiding toe te kennen. Dacht je niet? Ja, ja, nou, ik, ja, ik geef je zo gelijk, Sigrid, maar ik ga er niet over over de lintjes. Nee, helaas niet. Nee. Nou, ondertussen vind ik ook wel dat de onderscheiding hebben verdiend de mensen van de mobiele zender. De onderscheiding namens mij is dan dat als ze terugkomen, ik een hele lekkere warme hand geven. En dat ze, dan, dat ze dan weer helemaal op temperatuur komen. Eens even kijken of ze nog kunnen praten daar. Hallo Marcia en Rob. Haha <laughs> Sigrid, grapje! Mijn naam is Unco, ik sta ja. hier op een motel een paar oude sinaasappelkistjes... ...boven de me menigte uit. Er gaan drie kinderwagens langs, naar mijn linkerhand. Aan de rechterhand uh, lopen er een paar mensen te swingen over de straat, op die oude rock rock'n'roll classics net. Dat was echt zo'n Robbenoni plaat. En Ralph Polderman <laughs> staat hier, nu swingend tussen de mensenmassa en uh, rent op... ...oh, wat doe je nou? <laughs> rent op iemand af. Ja, en nu? Val jij van je sinaasappelkistje af, Unko, of niet? Nee, Ralph ja. Polderman probeert uh, angstvallig oh, te praten. Ben je daar? Nou, ik heb vraag vraag. doet hij het? Ja, we maken er wat van. Ik uh, praat hier uh, vanmiddag door een uh, omgebouwde closetrol en ik loop hier heel professioneel. En dan komt een man met een hond aan en ik ga hem diepzinnige vragen stellen, want dat lijkt me wel zo leuk. Aan de, je de hond, waarom ik het keer niet? Ja? Oh nee, het mag helemaal niet van flauw, wat kinderachtig. Gelukkig hebben we hier een taam. Ja, goedemiddag. Ja, die hond was nog vrolijker dan die mensen zelf. Wat is uw naam? Marga. Vanaf hoe laat uh, loopt u hier al rond, hè? Nou, al heel lang geloof ik. Vanaf een uur al half negen? Nee, nou ja, het is mooi wat je lang vindt, het. Heb je nog gezien, iets verkochten. Nou, toch wel wat ik een je wordt zo'n beetje liplezen nu. Ja, ik denk dat de closetrol uh, nog een, niet, een beetje doorweekt is of zo, want de, de verbinding is wat minder, Unco. Ja, ik weet het. Ik uh, traan in mijn ogen. Ik sta nog steeds op die sinaasappelkistjes. Nou, dan ga ik het vanaf hier een beetje uh, proberen. We kijken over de markt. Dat is, weet ik, ja, ik ben er nog wel. Oh nou, heel ver weg, Unco. Wacht even, ik, uh, we gaan eerst even proberen je sinaasappelkistje weer te vullen. Komen dan uh, weer eventjes... Uh, bij je terug, moet je hem horen zeg. Nou echt hoor, ik kom, uh, ik kom zo bij je terug. En dan gaan we eerst nog even een plaat draaien. En dan hoop ik dat iedereen om je heen swingt en doet. En dat jij dan nog op het zien blijft staan. Let's gather around, we're spinning love all through this town, shout out, a jubilation that's going on, and on, and on, from dusk till dawn, get down, to the music that I have to buy. you'll feel the difference like day. And Show those faces You're looking good Like we knew you would Rejoice While you're smiling From ear to ear I won't get to last Down through the year. Get yeah. down watch your body And do what to feel oh, Come on And join us We gaan nu weer over naar de mobiele zender. Misschien is Unco er weer op zijn sinaasappelkistje. Hallo, Unco. Nou, Unco is er niet helemaal. Die staat nog mooi te kijken op zijn sinaasappelkistje. Um, toen net is de inschrijving gestart voor de Kinderspelen op het Gasthuisplein. En die zijn van uh, 2 tot 3 uur. En dat is voor de leeftijdsklasse van 6 tot en met 12 jaar. En dan kan men leuke spelletjes doen, een balspel, water dragen, koek happen en bal op lepel lopen. Ja met dat laatste is Unco denk ik al begonnen want die klinkt zo typisch. Hallo Unco! Ja! En weer lekker ver weg. Ik geloof dat de mensen van de mobiele zender die verzorgen daar een soort optreden. Met onder andere veel gepiep. Kom op nou, kom op nou. uh, Volgens mij is hij aan koekhappen. Sigrid? Ja, nu hoor ik jullie, ja, gelukkig. Ik ben te bestaan. ik weet niet hoe het met Inco is. Hoi, hey, oh, we zijn allebei weer. Ah, we Niels, goed man. Hey, oh, okay. Zelf Niels, Rob leuk. Dat jou, dat je met zijn gouden oude club gaat nu iemand interviewen. Leuk dat je er bent. Ik heb naast mij een uh, persoon, namelijk mannelijk. En uh, die heeft uiteindelijk in Amsterdam gewoond en iemand nu in Zandvoort. Wat is je naam? Jan Winkelaar. Jan Winkelaar, waarom uh, ben je naar Zandvoort verhuisd? Nou, Amsterdam is uh, onleefbaar geworden, sorry. Ja, dat ah. is alweerlijk. <laughs> en, en dat kan Koning in de Dag. Oh, hij is een noodweer. Maar uh, wat vind je het verschil in Zandvoort en Amsterdam qua Koning in de Dag? Nee, gezelliger in Zandvoort, kleinschap. Yes. Oh, Niels, ben je er nog? Ja, gelukkig. Um, dat vind je gezelliger? Ja, veel gezellig, ja. En heb je nog uh, dingen staan te verkopen of ga je nog dingen kopen? Nee, mijn zoon die staat uh, spullen te verkopen. Heb je alles van uh, zolder gehaald? Ja, ja, ja, ja, want we moesten uh, alle, de hele woning uh, leegruimen, Dus uh, vandaar we dit verkopen. En uh, heb jij Unco die koffiepot verkocht? Bedankt. Nee, nee, nee, nee. Die koffiepot is een hele mooie, hypermoderne, superdesign koffiepot. Die gaan wij zo meteen weggeven. Een alternatieve prijsvraag. Wij gaan gewoon de koninginnenprijsvraag dwarsbomen met een live prijsvraag hier vanaf het podium. Daar komen we zo meteen mee terug, want we moeten de vragen nog bedenken. Tot zo meteen. Sigrid. Ja, dankjewel Rob. Ja, mits Unco nog in de uitzending mag, hè, want dat is natuurlijk nog wel even het criterium. Dan moet hij eerst nog even twee vragen beantwoorden die hij zo door mij krijgt voorgelegd. Maar kortom, het is reuze gezellig daar op de Prinsessenweg. Gaat u daar naartoe naast het postkantoor? Ik mag er wel geen reclame meer voor maken. Maar echt waar, hartstikke leuk. Onder andere bij Unco, Ralf en Niels. Hey.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 Make some noise. The money can trap the house, I trap me flying, I trap the boo, trap the zulu, trap me, I no live in house, me live in the tree. A little get I'm getting shop, no smoke, no smoke, no thick, no cup upon me, takes a glass of juice. Hello Africa, tell me how you do I have been grieving, I have been crying, no more tears in my eyes There's a haughty, haughty wind blowing south to north Falling in my head, drying on my plants If there's a mercy in the cloud, who knows the right is never wrong? Move the saddest off my back I saw the fire burning in my home, Africa Here comes the news from the mighty lord Translation is about to come to end, right? rapping is digging down river, not to south To let milk and honey flow side by side My name is Ova Benzadin, teach me DJ, hear yeah, me DJ Then me have a shop, now snow got an abyss He's here, me no livin' no a house, me in no a flat L.A.C.C.T. can get you some, no smoke, no steam, no take no coke For me, takes a glass of juice Studio, om te kijken of ze al een uh, kandidaat hebben gevonden voor hun alternatieve quiz. Ja. Hebbes? Uh, ja hoor. Ben, ja. ben ik te horen of niet? Ja. Oh, gelukkig. We staan hier nog steeds op onze shapekistjes en het uh, wordt een steeds drukkere en gezellige bol hier. Iedereen smaalt, uh, een beetje verkleumd, maar het wordt wel gezellig. Unco is volgens mij op zoek naar, uh, toch Unco? Ja. Op zoek naar een alternatieve kandidaat voor zijn alternatieve quiz. Koffiepot, dus daar komen we over tien minuutjes mee terug. En Marsha. Oh, na twaalf. Oh, hij stelt het even uit na twaalf. Wat is er spannender? En Marsha gaat nu iemand even van de straat plukken. Okay. Man met snor. Man, zonder snor zou direct, uh, Loop door nog even. Marsha, kan je iemand vinden? Marsha, zoekt ja, in de tijd Aan. Ja, hallo. Hallo. Ah, piep, piep. Uh, hoe vindt u het hier in Gezellig. Zellig. Ja, heeft u al veel gedaan? Een beetje rondgelopen. Een beetje rondgelopen. En wat is uw impressie? Uh, ik vind het wel gezellig, ja. Beter dan andere jaren. En het weer staat niet tegen? Nog niet. Nog niet. <laughs> Hopen dat het droog hou hier. <laughs> ja. En hoe? Ja, ik vind het ook leuk. Ja? Heeft u al veel gekocht? Uh, nee, niet echt gekocht, Nee. nee. <laughs> Oké, <Okay. laughs> dat was het. Rob, heb jij nog wat? Nou, alleen dat de uh, Unico uh, spelletjes staat te verzinnen. Meer kan ik dan niet verzinnen, denk ik. Unico staat een spelletje te verzinnen. Goed. En dat het volgens mij uh, wel erg prettig gaat worden vandaag. Uh, nou jongens, ja, het. Even Sigrid. Ja, ik heb even een mededeling voor Unco, Ik heb een goed spel voor hem bedacht. Stel ja, eens. Zaklopen. Zaklopen. Wat dacht hij ervan? Uh, mocht jij vuilniszakken kunnen komen brengen, zijn wij erg blij, denk ik. Oké, okay, nou kom voor elkaar, maar dan moet Unco wel toezeggen dat hij het dan doet. Ja, dat is goed. Ja, doen we, doen we. Oké, okay, vuilnisakken komen eraan, Unco. Tot zo. Her love's a lovesick fool that's blind and just can't see. Oh, lonesome me. I bet she's not like me. She's out fancy free. flirting with the boys with all her charms. But I still love her so. And brother, don't you know? I'd welcome her right back here in mine. Here We gaan als het goed is naar de mobiele zender. Oh, als het goed is. Hallo? Ja, Michael. Ja. Hallo. Hoi. De vuilniszakken komen eraan hoor. Oh, prettig met uh, courier, sender, of niet? Nou, dat weet ik niet, maar ze komen eraan. Ik heb trouwens een vraag aan jullie. Uh, wanneer gaan jullie de muziek draaien die ik heb uh, samengesteld? Ja, nou, de... je hebt er zo'n chaos van gemaakt, jij. Ik heb het absoluut. Ja. Ik heb het. Nou nou nou. Ik heb het totaal uh, getelext en. Uh, ben ik er nog? Nou, eventjes uh, Rob, ja, want uh, de andere Rob die zoekt echt hier naastig. Ik denk dat hier wel zes mensen hebben lopen zoeken naar die platen van jou. Waarvan jij zegt van ja, ze liggen er allemaal. Nou, ondertussen. Onder andere naar die light hebben we ongeveer een kwartier lopen zoeken. Maar geef niet. Sigrid, um, ik kom jullie straks nog wel even helpen. Dus we, we schrijven gewoon nu. Er zijn twee mensen staan die hebben iets te melden over hoe het in Zandvoort is. Oh, het is verschrikkelijk gezellig. Iedereen moet hier naartoe komen. Het is eindeloos, het is knus, het is gezellig, het is mooi, het is, uh, het is druk. Heel... Nou, dat klinkt heel positief. Iedereen moet naar Zandvoort komen. En hoe vindt u het? Ja, perfect ook. De eerste oranje bitter hebben we uh, al genuttigd bij Café Nuf Is ook heel gezellig. Dus ik hoop dat iedereen een uh, prettige dag hebt vandaag. Ja, okay. ja. Nou, hartelijk bedankt. <laughs> nou, dat klinkt allemaal heel positief. Dus uh, allemaal naar Zandvoort komen hier. Louis staat, daar staat onze mobiele zender van CFM. Ja, we gaan nu verder met een plaat als ik het goed heb en uh, kijk of Rob Benoni wel uit zijn hoofd weet, hij heeft als het goed is daar ook een lijst. We gaan verder met nummer 9 die mag hij presenteren, als ik het goed heb begrepen. Nee, ik denk niet dat je het helemaal goed begrepen hebt, want ik heb die lijst namelijk niet hier. Nou. Maar het zal Swingers zijn, dat kan niet anders. Oké, okay, dan gaan we nu verder met een plaatje. Welke dan? Ja, weet ik ook niet. Ja, daar wacht ik op. Laat eens horen. Ja. Welke is het? Oh, babe.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 It's their wings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 In de studio zijn uh, technici en reporters en een heleboel mensen. Dus we hebben straks weer heel veel uh, materiaal wat uh, de eter ingaat. Maar wat in elk geval rechtstreeks uh, in de uitzending uh, komt, is uh, eventjes... Uh, <laughs> ja, ondertussen zit Stefan hier hè, wat hier te schrijven. Maar uh, is Unco. Tenminste, ik ben zo benieuwd hoe het met hem is. Dag, Unco. Ja, hierop, maar ik geef je door, Unco. Ja, goed. Althans zou ik Unco even interviewen misschien. Ja, is goed. Uh, Sigrid wilde je wat vragen. Nou, vertellen, uh, uh, ja, vertellen zich. Uh, nou, hoe is het met die alternatieve quiz van hem? Want uh, die vuilniszakken komen eraan, maar de, de vragen nog niet. Nee, nee, nee, maar dat is niet meer nodig. Kijken we af tot het niveau van zaklopen, touw springen, touw klimmen. Je kent het wel. We gaan straks die prachtige koppiepot weggeven aan degene die dat het beste doet. We zijn uh, wat mensen aan de haren uh, op het podium aan het slepen. We gaan hier zo meteen echt een feestje bouwen na 12. Dus iedereen die erbij wil zijn, die moet zeker nu hier naartoe komen. Want het wordt echt knallen. Oké, okay, Unko. <lacht> nou, het klinkt echt... <lacht> dat moet je ze nou horen. <lacht> ja, het klinkt echt uh, te gek. Nou, ik je moet volgens mij straks maar even jullie kant op komen. Laat ik Henry hier gewoon alleen zitten. Komt wel Rood. Maar we gaan dus even door met muziek, want daar alleen kunnen jullie op zwingen. Yeah. mhm mm This one goes out to all the brothers out there, who thought I was soft when I dropped knocking boots for the ladies. But I'mma come correct this time, and do something a little bit different. Who you gonna kick this to, man? Mm. The ladies, melt in your mouth, not in your hand. The CA to the N-D-Y, the m I'm like no other man, cause you know no other man can. Be an undercover lover and a soul brother man. On the other hand, introduce me to your mother Anne. I wouldn't be surprised if she's my number one fan. Here I stand, a full six feet three. And the perfect match has to be when you meet me. Under a palm tree. In the middle of the beach, bring a towel or a sheet. Like the boots with sand on our feet. After we eat what we brought on the beer. I hear your earrings jingle like a chandelier. As you premiere, what you hear is not a simile, but it's meant to be the poetry, s p a k i n g There'll never be another candy man, because I melt in your mouth, not in your hand. What your right mouth? Now? I can good till the last drop If I didn't have to go, I know you never would stop I'm on the top of your list for the best French kiss, I insist on your one last Wish, and since I'm not The type to fall in love on sight, I'ma Let you hold me tight for just one night Since I write the rhymes to make the whole World sing, it doesn't mean a thing when You call me the king, and bells won't Ring till I walk down the aisle, you can smile But that won't be for a long while It'll take more than a killer behind To change my mind, I'm not blind I know the time, see, I'm not the kind to write a rhyme while you laugh. Ha, ha, ha, girl, I get half. So as I see it, you don't need a wedding, man, because I melt in your mouth, not in your hand. Melt in your mouth. Melt in your mouth, not in your hand. Thirst quenching, did I mention? Give a chicken inch since you want an extension. Pitching on my honey, right behind me is the man of the house, suggesting that I bone the hell out. You begin to pout, but no doubt you call my cellular phone. Because I melt in your mouth like a snow cone. On and on as the saga continues. Here's another page on the menu. When you see the candy man, you see me as a hot hors d'oeuvre. And you got a lot of nerve. First come, first serve is the usual procedure. After I tell you that I need you, feed your mind with any kind of line that I think works best for you. Because I wanna get next to you. Sex with you is just one small part of the blend. Because I melt in your mouth, not in your hand. Melt in your mouth, not in your hand.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 Dit is nog steeds CFM op 107 MHz en met onze live uitzending tot 6 uur vanmiddag. En een onderdeel daarvan is elk uur de oranje quiz. Nog even de spelregels op een rijtje, onder andere voor Henry, die je straks gaat presenteren. Vraag 1 goed, 1 punt. Vraag 2 goed, wel zeker 2 punten, want ze lopen op in moeilijkheid, die vragen. En vraag 3, die verdient daarom 3 punten tenminste, als je hem goed hebt. En daarna kunnen mensen kiezen of ze wel of niet de bonusvraag doen. Als ze hem wel doen, maar ze hebben het antwoord fout. Dan gaan er twee punten vanaf van de score die ze bij de vorige drie vragen hadden behaald. Hebben ze de bonusvraag goed, dan komen er nog eens extra drie punten bij. Dus als je wilt winnen, dan moet je niet sowieso niet alle drie de eerste vragen goed hebben... ...maar ook nog eens de bonusvraag. De jurering gebeurt hier vanuit de studio. De jingles worden ingestart vanaf locatie. En nu hebt er allemaal allemaal kunnen luisteren en dat gaat fantastisch. Zo direct neemt Henry het even van mij over... ...want ik ga eventjes bij de mobiele zender kijken naar Unco die gaat zaklopen en we draaien natuurlijk tussendoor, heel veel muziek en we hebben nog een heel aantal interviews. Het is de hele week al feest op CFM, met iedere dag live programma's vanaf verschillende locaties. Aanstaande, aanstaande donderdag is het CFM Hit Team aan de beurt, live vanuit de binnenstad op het Kerkplein presenteren wij de Hitmiddag met van 1 tot 3 de Hitkiezer. En van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 Een mooie plaats uit het legendarische grijze verleden van Boniam. En op dit ogenblik is het koninginnendag, het is 30 april en het is gezellig koud buiten. Ik heb zometeen nog even het oranje weerbericht voor je en we schakelen even over naar het podia. Daar staan Unco en uiteraard staat er ook Ralf Polderman. Hallo jongens. We horen helemaal niets. Hoe zit dat? Even kijken of dat... Ja? Ja, wie hebben we daar? Uh, nu ben ik, haha, ik ben de Unko. Hey, ik heb Unko. de microfoon net even uit de handen van Masha gerukt. Ik hoor het zeker. En uh, Ralf die probeert uh, ook zijn microfoon aan de praat te krijgen. We gaan zo meteen die oranje quiz spelen en we spelen daarna met twee hele leuke jonge meisjes hier op het podium. Ja, het... Je hoort uh, al drie man juichen, drie man in een paardenkoop staat hier voor ons. Ja, nu. inderdaad ja. We gaan een alternatieve quiz spelen om de grote mooie koffiepot. Maar eerst Masha met de oranje kus. Oké. Okay, ja, wacht even. Ik, ik wil toch even wat uh, duidelijkheid scheppen op de radio. Op. Oh. We gaan zo meteen een spelletje spelen. Hè? Dat, uh, dat ga jij organiseren. Ja, dat organiseren wij eventjes. We ja? hebben daarvoor uh, twee uh, kandidaten. Ja? En uh, we laten even heel snel een fragment uh, horen van een uh, plaatje. Een klein introotje. Ja? En dan roep ik met een glimlach van hoor tot hoor aan de dames. Welke plaat is het? Dat heb ik natuurlijk al lang afgesproken. Welke plaat het is? Want we willen alleen maar winnaars <laughs> hebben vanmiddag. En dan uh, doen we zij het goede antwoord. En dan uh, overhandig ik uh, de koffiebot die ik hier net onder het podium vond. Dus dat wordt reuze gezellig allemaal. Dat kan mooi worden. Goed, gaan wij nu over naar Marcia met het uh, gezellige spel. Het, uh, de Oranje Quiz. En ik zou zeggen, Marcia, ga van start. Goed, uh, wat is uw naam? Lydie Wildeboeier. Waar komt u vandaan? Uit Haarlem. Uit Haarlem. Nou, bent u klaar voor de Oranje Quiz? Nou, ik heb drie vragen voor u. En uh, hier is de eerste vraag: Waar woonde koningin Beatrix voordat zij naar Den Haag verhuisde? In het paleis Drakenstein? Fout? <laughs> Die is goed hoor. Oké, okay, Vraag 2. Koningin Beatrix heeft in Den Haag twee paleizen in gebruik. Welke twee? Ik weet er maar één, dat is Noord-Einde. Ik weet één, dat is Noord-Einde. Dus dat is maar één antwoord. Maakt niet uit hoor. Maakt niet uit. Nee, het... Eén, goed is ook een punt, oké. Okay. Je hebt twee mogelijkheden, dus uh, het is goed. Yes. Nou, vraag 3. Een bekend paleis in Nederland is Paleis Het Loo. Wie wonen daar? Prinses Margriet. En? Marguerite. Met zijn piano. Van wel over. Drie vragen, goed betekent dat. Ja zeker. Gaat u door voor de bonusvraag? Ja. ja. Oké. Okay. Okay. Stel hem maar uit de studio. De bonusvraag. Dan gaan wij even op zoek naar een bonusvraag. We hebben er een heleboel vandaag. En de eerste bonusvraag die we gaan stellen is de volgende. Um, wat was het paleis Rotterdam voordat het het paleis werd? Stadhuis. Het stadhuis van? Amsterdam. Dat is helemaal juist, fantastisch. <laughs> dat is mooi, u krijgt er dus twee, drie punten extra bij. U heeft nu een totaal van zes punten en dat is volgens mij nu toe het hoogst gescoorde aantal punten. Gefeliciteerd. u. Gefeliciteerd. Perfect, gegeteerde. bedankt. Ja. Marcia? Ja? Uh, heb jij wel even de naam van deze mevrouw genoteerd? Lady. Ik zal het nog even helemaal precies noteren okay. uh, na deze uitzending. Oké. Okay. Okay. Ik, ik nog even open naar Unco. Unco. Ik uh, zag hier net een jongen die gaat trouwen. Zijn naam is Jan Dalman. Oh. En hij is een plaatselijke bekendheid in Zandvoort. Hij staat hier met een, uh, een hele mensencrew. Oh. En morgen is het zover. Dan gaat hij eindelijk trouwen. Hij gaat hier net vandoor op zijn brommer als je zo kunt horen. Als <laughs> we voor de deur willen, heel interessant. En nu? Even nou. wat anders, ik heb hier twee meisjes, Ralf, kom even tussen ons instaan, dat staat misschien wat leuker voor al jullie fans. Mm. Wij hebben ze niet, bij ons gooien ze alleen maar tomaten, maar bij jullie <laughs> lachen ze nog een <laughs> beetje. Wat is jouw naam? Marika. Wat zeg je? Marike En ah, dan vraag ik even een ander ook nog de naam, maar heb je hem nou verstaan de naam? of? Marika was het. Marike hebben we hier en naast mij staat... Babs. Babs. Babs. En Babs? ik heb uh, krijn bezig gezien, ik vraag even een applaus aan de drie mensen die hier voor mij staan. Die jongens, geef even een applaus hey. voor onze kandidaten. Hey. Ja. Ja, de ja, nee, hè? Ja. Oh. Mooi hè? Het is niet zo gezellig in Zandvoort. Wat goed. <laughs> ja. Wordt gelijk een beetje stil hè daar? Ja, nee, maakt uit. Jij, uh, wacht ik even, wacht Heb jij het voor klaar? Wacht even, wacht even. Ik ga nog even een diepte dieptendefinie. Nog een keer. Ik wil van jou weten. Kom je uit Zandvoort zelf? Ja. En wat zit jij hier op school? Nee, in Arnhem. In Arnhem. Welke school zit je? Cornet. Cornet Lyceum. Oh, jee. Ik heb meer mensen die daarop zitten. Is het leuk of niet? Ja. We gaan binnenkort beginnen we even een uh, reclame maken van ons eigen programma in Stortbak met het uh, proefwerk van de week. Ga je wel eens hele slechte cijfers op school, echt een 1 of een 2? Nou, ik heb een 3 plus gehaald een keer. Oh. Ja, dat gaat de goede kant op. Binnenkort uh, komen mensen, mogen mensen met zo'n slecht cijfer naar de studio komen en dan krijgen ze in ruil voor zo'n slecht cijfer een proefwerk maar een 3 of een 2 of staat een leuk t-shirt of iets anders van de CFM. Dus dan uh, ben jij een van de gegarigden. Uh, Henry, heb jij een leuk uh, fragment klaarstaan? Um, hebben wij een fragmentje klaarstaan? Uh, wat, uh... De kandidaat kan raad in, nee Dan pak ik gewoon wat van de LP die we net zojuist hadden. We zullen het even ondertussen uitleggen wat we gaan doen, want dat is misschien wel interessant. Jullie ja. horen zo meteen een fragmentje van drie of vijf seconden, ik weet niet hoe uh, Henriessen de horloge loopt. Mm -hmm. En het enige wat wij aan jullie vragen is wie de artiest is, wie het zingt en, uh, ja. en wie het allemaal heeft gedaan. Dat maakt helemaal niks uit als je het niet weet, want als je het niet weet dan spring ik hier van het podium af. En dan red ik al die mensen in, het publiek in en die weten wel de juiste naam dus dat is uh, geen probleem. Dus uh, ik denk dat Henry wel even een oud plaatje ergens uh, vanaf de grond heeft uh, opgeschald. Klopt ja. dat? Dat klopt. Ja? Oké, okay, als jij nou even je mond dicht houdt, ja? ja? dan gaan we nu beginnen met het uh, muziekfragment. Ja, en nee. ik zou zeggen, start de band. Daar gaat hij. Band. <laughs> jongen, jongen. me ja. Dit is een fragment toen de dames nog niet waren geboren, geloof ik. Maar toen nog helemaal niemand was geboren? De nou. men, uh, Uit de tijd dat men nog niet Uit het jaar komt dit. Nou, het is wel zo dat uh, deze plaat nog niet zo lang geleden opnieuw uitgebracht is. Uh, toen in de periode van de Blues Brothers stond op de bekant oh, van Louis Franklin. Henry, nu? He? Wat zeg je? <laughs> Laat maar Henry. Oké. Dit is niet te doen natuurlijk. Zal ik het eventjes gewoon. Uh, met, nou, het, het heeft te maken alleen met. Het, met weet, vinden we het, prima. het heeft te maken met schreeuwen, dan uh, moet ik het even in het Engels horen. Ik okay. denk dat je het weet. Een schoonmaakmiddel. Ja, shout. Dat is goed hè? Ja, nou hou, geef wij snel appels op dit. Nou nou je begrijpt de familie Oliebol van Zandwoord staat hier voor uh, mij. <laughs> Oké, okay. maakt niks uit. <laughs> Laten we even teruggaan naar de orde van de dag. We nemen even afscheid van het uh, live nee, podium. We nee, gaan ja, de, de, de prijs uitreken. te Kom nou Henry. Wa wacht nou even, we komen zo bij jullie terug. Nee, <laughs> nee helemaal niet, we willen die prijs uitreiken. Ik ga die prijs gewoon ja. geven nu. Ik zei je met de koffiekan in mijn handen, de dames trekken nooit koffie alleen maar fris. Maar ja, ja, ja we hebben toch koffie op is een maaier paarse Precies, paarse zijn uh, wij in de roze, maar die gaan heeft. Ik overhandig de koffiebot aan de dames en ik wil kun hartelijk voor het meedoen aan dit spel. Gaan we nog zoenen? Nee. Nee, nee. nee, ik krijg net te horen dat het niet mag. Dus, uh... Het lukt mij ook nooit. Nee. <laughs> nou, dat waren de fantastische heren van uiteraard van de hitmiddag. Tijdens uh, de stortbak zijn ze iedere dag te beluisteren. Even snel voor de luisteraars tussendoor het CFM Oranje weerbericht. Vandaag is het een bewolkte dag en er is kans op een regenbui. Op dit ogenblik regent het in Londen. Ja, het is niet belangrijk, maar wel leuk om te weten. En de temperatuur daar is 7 graden. De temperatuur in Zandvoort komt vandaag niet hoger dan 10 graden. Wij gaan de muziek nu draaien speciaal voor jou is om meteen over naar het podium weer. You know Dat was even een hectische toestand hier in de studio. Dan Gepsen hoorden wij tot het, het grijze verleden. Oh, langzaam me. En daarvoor de plaat van uh, The Isley Brothers en Shout. De prijsvraag, de dames wist ik niet, was een plaatje waarschijnlijk van voor hun tijd. Maar we hebben in ieder geval die prijs weggegeven. Een mooie koffiepot was het, een soort van thermosfles. Wij gaan even over naar Vincent, die heeft een interview met uh, de stand van het Hart voor Polen Harlem. Haarlem met uh, Stefan uiteraard. Goed, we gaan even snel kijken op de zet, hoe daar de situatie zit op dit ogenblik. Uh, is er iemand aanwezig die mij even te woord kan staan? Henry, natuurlijk. Ik ben er hey. altijd voor je. Je kent me toch? Ik ken je helemaal. Hey, Welkom bij de hitma -dag. Uh, We gaan uh, zo meteen een enorme po zak popcorn weggeven. Hey, er uh, zijn een aantal kandidaten geselecteerd voor uh, het zaklopen, wat we zo meteen gaan doen. Hé, hey, dat is mijn popcorn, ook iemand. <laughs> Hou je mond. Wacht even, ik geef hem even schoppen. We hebben de popcorn afgepikt, je kent ons. En uh, nou, het, de zakken zijn dus al op het podium gearriveerd. Ze staan er zelfs. <laughs> Twee op hey, de zaklopers. Ah. En uh, daar gaan wij na het volgende plaatje waarschijnlijk eventjes mee beginnen. Oké, okay, we gaan uh, terug in de tijd weer. Uiteraard weer de mooie plaats van de Supremes en Happening. uit de nationale en internationale dus R.E.M. en Losing My Religion. De plaat wordt in Engeland en in Ierland niet op de tv gedraaid... ...in verband met de religieuze uitvoering van deze videoclip. Goed, het is weer hoog tijd om zometeen over te schakelen naar het podium. Dus jongens, maak je vast even gereed. Wij gaan even babbelen met een collega die, die naast mij zit. Dat is Lennart Groot. Hij heeft iedere zaterdagmiddag een hitparade. En voor kort heette die hitparade de Kenta Zee Top 30, was dat hè? Dat klopt, inderdaad. Ja, Luisteraars, goedemiddag trouwens. Um, het gaat uh, gigantisch veranderen. Het wordt een, ja. uh, het idee van een, uh, een soort Eurochart. Leuk. Met uh, betrekking op Europa, inderdaad. En omliggende streken. Maar het gaat dus uh, voornamelijk om uh, de Europese hitparades. Ja. We pakken playlists erbij van uh, uh, veel radiostations uit, uh, uit heel Europa. En dat uh, vermengen we tot één, uh, tot één chart. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Ja. Is deze hitpraat ook een beetje uh, daarna gemaakt? Omdat we hier in een internationale plaats zitten, Zandvoort. Met veel buitenlanders, Duitsers, uh, Engelsen, Italianen. Niet alleen dat. Het is, uh, heeft er wel wat mee te maken? Het heeft er wel wat mee te maken, maar het is, uh, het is al een uh, oud concept. Mm -hmm. Maar uh, je hoort het uh, weinig meer op de Nederlandse radio. Dus we dachten het uh, toch maar weer eens op te gaan pikken. Laten we origineel zijn en we starten weer een ouderwetse hitparade. <laughs> Oudbakken, okay. grapje. grapje. Goed, dat was Leonard. We hoorden Lennart zometeen nog meer op de radio. We gaan eerst eens even kijken hoe de situatie is op onze live locatie. Hallo, wie hebben we daar? Ja, het is weer een akelige situatie hier natuurlijk. We zijn er allemaal, Unco, ik en de rest van het uh, CFM team. En en het is tijd geworden voor het zaklopen. En we hebben daar gelukkig twee eh, dames bereid gevonden. Ze hebben de zak al aangetrokken. En het zijn twee dames, Alexandra en Jolanda heet ze. En Nuke gaat ze natuurlijk weer een paar verschrikkelijke, leuke vragen stellen. Alexandra, wie is dat van de twee? Dat ben jij? Nou, oh, wil jij hoort ook eens zand voor? Ja. ja? Kan jij ontzettend goed zaklopen? Ja. Een ja. beetje. Jij hebt het vaker gedaan, hè, volgens mij. Ja. Nou. Ga eens kijken. En jij bent? Jolanda? Jolanda. Ralf zei het al, maar ik vergeet af en toe wat hoor. Dat, word, dat krijg je met de jaren. Jolanda, uh, heb jij ook vaker zak gelopen? Ja. Ja? Wil je nog, uh, heb jij vrienden en vriendinnetjes hier in de buurt? Ja. Ja, hoe heette ze? Manon en Fleur. Manon en Fleur, nou Manon en Fleur goed opletten hoor. En, en wie nog meer? Fleur is de nichtje. Fleur is de nichtje. Oké, okay, voor Fleur en de sport. Ralf? Ja, ik heb hier ook even een jury bereid gevonden, hier rechts van mij, dat zijn de dames en heren, die gaan ze even aanmoedigen, wat anders lopen die twee kleine meisjes in, zo zielig, we geven ze even een applaus en dan gaan we van start, ik telt tot drie, eerst even een applaus, we willen wel even wakker worden, jongens ja, ja, ja, nou, het kost moeite hier in Zandvoort, maar ja, we zijn hier in Zandvoort, dus we moeten er een beetje rekening mee houden, ik tel tot drie en dan gaan ze, 1, 2, 3, ja, daar komen ze, en wie gaat voorop, nou, of we voorop gaan, zeggen ik geloof dat Jessica hier ja zo'n speer naar voren. hem wel, die hele Oh, en daar staat de, de omhoekadent in de weg, een soort kleine hindernis. Ik is niet helemaal eerlijk meer. En dan komen ze razend oh, stil hoogte. gaat dat. Oh, in de weg. We kunnen toch wel zien dat er een winnaar al uit komt. Ja, vang je even op. Daar komen ze dan. Ja, hoor, nou. ze komen vooral binnen. Uko redt de situatie en hij verstelt ze. Nou, ik, ik vind het eigenlijk zo goed dat ze allebei gedaan hebben. We hebben de zak popcorn voor jullie allebei en ik ga ook nog even een ijsje halen voor jullie allebei. Ijsje, ja. Ja, nee, echt, want kostte uh, nog moeite worden. Het gepraat. was eigenlijk, waren ze even goed, maar die auto van Rob van der Velde stond eventjes in de weg. Ging het lekker? Ja. In moe? Nee. Zou je nog wel een rondje kunnen? Ja, hoor. Ze zijn helemaal niet moe te krijgen, ook hè? Nog een rondje, hoor. Hey, een geweldig applaus voor deze dames. Ja, ja, ja, het was geweldig. Zo, Unko. Straks meer zaklopen, zak lopen, maar dan met Biade. <laughs> <laughs> Oké, okay, dat was het. Oh ja, nou zo meteen de quiz met Mascha weer. Hè? Dan krijg je die geweldige oranje quiz. Met de extra bonusvraag, dus dat wordt heel leuk. In de oranje opel van Rob van der Velde wordt die gehouden. No. No. Unco, ik verwacht nog wel dat jij zo ik even gaat zaklopen tegen Ralf. Ook dat ja, dat komt ook nog. Oh ja, maar vannacht om drie uur. Oh dat wordt mooi, wat heel gezellig waarschijnlijk. Goed, dan even terugkomen op de hitparade die uh, inderdaad tussen iedere zaterdag geluisterd is. We gaan er een plaatje uit draaien, hè? volgens mij die van Techno Group. Is dat zo? Staat hij erin dan? Volgens mij wel, ja. Laten we maar eens geluisteren hoe die plaat gaat klinken. Return to Eden, gaat ie. De blaad, tijdens de dag deze mooie plaats van The Tiger Grooves en Return to Eden. Plaatje die we waarschijnlijk binnenkort terug zullen vinden in onze eigen Europese hitparade hier op ZFM. Het is weer tijd voor een interview. We schakelen over naar Martin. Die heeft een interview met de gemeentepolitie en wel daar met de adjudant. We zit hier in het politiebureau van Zandvoort en hier achter het bureau zit een politieagent. En daar heb ik even een kort gesprekje mee. Stel de schrijven zelf voor. Ik ben de adjudant Honders, adjudant van de gemeentepolitie van Zandvoort, tevens coördinator van wijk 1. En wijk 1 dat omvat, zeg maar, Zuid en Noord en wijk 2 dat omvat het centrum. Dus je hebt eigenlijk niet zoveel met het centrum te maken, man. Te... Nee, met het centrum, dat is een collega die daar de zaken behartigt. Maar uh, heeft u het uh, overigens wel druk op deze dag? Het is uh, gezellig druk in, uh, in Zandvoort. Ik ben zojuist met een, uh, een collega-brigadier op de Rommelmarkt geweest te kijken... Nou, het is allemaal perfect opgesteld. Er is zelfs, heb ik gezien, een uitloop tot op de Koninginnenweg, tot aan de Koningsstraat. Dus het is, wat dat betreft is de belangstelling overweldigend, kan ik wel zeggen. Dus u bent al zeer tevreden. Ik heb mij ooit eens laten vertellen dat op Koninginnendag er nooit bekeuringen worden uitgeschreven. Klopt dit verhaal? Nou, dat verhaal klopt niet, uh, alhoewel uh, wij ons uh, op, op zulke dagen uh, beperken, omdat onze taak dan uh, ook weer op andere terreinen ligt. Maar dat er geen bekeuringen worden uitgeschreven, dat is uh, pertinent niet waar. Dus uh, ik denk zo'n beetje vanaf het fout parkeren dat er weer bekeuringen worden uitgeschreven, of zie ik er dan een beetje naast? Ja, inderdaad. Als er fout geparkeerd wordt, uh, dan lopen de foutenparkeerders uh, op koning in de dag dezelfde risico's als andere dagen. Dus nog steeds uh, even, uh, even vol risico, laat ik dat zo maar even uitdrukken. Uh, ik had een hele andere vraag. Luister jullie wel eens naar de lokale omroep van Zandwoord? Nou, dat uh, antwoord moet ik ontkennend bevestigen. Ik heb nog niet geluisterd, maar misschien komt het nog. Ja, ik hoor je wel de radio aanstaan, maar zo te horen is dit geen z uh, 107, de lokale ongeveer Hoe komt dat? Nou, dat is misschien een uh, kwestie dat het nog vrij nieuw is. Uh, ik heb er eigenlijk in feite nooit aan gedacht. Want ik heb nu Utrecht op staan. Daar ben ik zelf nog nooit van gehoord, moet ik zeggen. Uh, vindt u het eigenlijk vervelend om vandaag te werken op uh, zo'n mooie koning in de dag? Ach ja, op zulke dagen. Ik heb zelf uh, heb ik kleinkinderen. En uh, dan ga je toch liefst gewoon uh, privé. Ga je graag even naar het dorp. En uh, dus ook op diezelfde rommelmarkt kijken. Maar vandaag kijk ik uh, met hele andere ogen. Als dat ik uh, bij wijze van spreken met mijn kleinkinderen op de rommelmarkt loop. Ja, daar kan ik inkomen. Hartstikke bedankt voor dit interview. En uh, ik hoop dat u bij deze dan wel een keer naar de lokale omroep van uh, Zandwoord gaat luisteren. Nou, dat beloof ik bij deze. Oké, okay, tot ziens. Op een droevige dag. Het is eigenlijk wel een feest. Het is een verjaardagsfeestje. Barry Manilow en Copacabana. Een plaatje die je eigenlijk op het strand moet horen en dan in je zwemroek. Dan is hij perfect volgens mij. Hè? Goed, hoog tijd om weer eens even over te schakelen naar ons live podium. En ik moet eerst even erbij vermelden dat wij eigenlijk nu het spel zouden gaan spelen. De oranje quiz. Maar dat gaat even nog niet door. Want anders komen wij vragen tekort. We komen pas rond een uur of één terug met de volgende quiz. En eens even kijken of ze dat allemaal mee hebben gekregen. Zo, dan gaan we nu verder met de oranje quest. Wel nee, dat is een vraagstal We niet zo flauw doen. Ja eh. hoor. Het is jammer, ik had die tien kandidaten, ik heb ze maar een schop gegeven en ik heb ze maar weer weggestuurd. Jammer, Dank je. Helaas. Dank je. Jo is ook alweer geariveerd. En uh. Uh, eigenlijk hadden wij dus die quiz voorbereid, dus dan moeten we eigenlijk iets anders gaan doen. Ja. Oh ja. Maar, maar, maar ja, maar nu. maar nu komt het dus aan de orde, het lege hoofd eraf. Het lege uh, Die hebben de reddende ster, want naast mij staat Daan en Daan die gaat ook het een en ander nog roepen op de radio. Ja, oh. ik vind uh, Unco die staat al de hele tijd met die ijsjes in zijn handen en die zou die uh, geven aan die meisjes. De die meisjes zet, zijn en nee, de ijsjes zijn er wel. Oh, nee, het moment uh, gaat gebeuren, Unco loopt naar de dames toe en gaat de ijsjes uitreiken. Ja, dus een ijsuitreiking in plaats van een prijsuitreiking. Oh, wat hoor ik nou zoenen? Ah, je begrijpt zo populair als ik ben hier op dit podium, wil iedereen met mijn zoenen, je begrijpt daar kunnen we niet aan beginnen jongen. Ik begrijp dat niet hoor. Ik begrijp niet wat er nou te zoenen valt er al. Polderman. Precies, er komen He? ook allerlei mensen op dit moment in klederdag langs, is dus hartstikke leuk. Ja, hij ziet er heel mooi uit. En waar slaat die uh, klederdag op? Ze uh, zijn in zwart met witte kapjes op, ik heb geen flauw idee wat ze vertegenwoordigen. Wie weet kunnen we het even, Bas als jij even een van die mensen even aanhoudt en vraagt ons even op het podium kunnen. Wil je dat even oh. doen voor mij? Oh. Unco zegt dat het komt staan. Als je even aan het podium afstapt, want zo meteen zijn ze natuurlijk weggelopen. Kom even in beweging. Je Kom even in, even in beweging. Nou. Kom, nou toch, Kom naar beneden en sla Hans Kazan. Je begrijpt, uh, oh. de enige werkende hersensel van gas, die moeten wij nu activeren. Dus nu gaat hij aan het werken. <laughs> mooi is dat hè? Het gaat zo mooi met al die medewerkers hier van ja, en hij heeft twee mensen aangehouden. Ik uh, hoef eigenlijk alleen maar te weten waar ze vandaan komen. En wat ze hier doen. Ah, ik denk dat ze zand wordt komen. Denk dus je ook niet? Denk je, ik weet het niet. Ze uh, blijven wel. denken. Het is uh, echt de zand voor van mensen wij. met uh, de kleren uit de tijd uh, dat Rob Benoni de plaat heeft gekocht. <laughs> uit uh, de 1820 denk ik. <laughs> de uit. Duidelijk. Daar komen ze al. De meneer die oh. moet een beetje de dame een beetje een setje geven, en bemoedigend setje. Maakt niet helemaal uit. Ik ga op het rond van het podium zitten. Waarschijnlijk val ik er zo vanaf, maar dat maakt niet niks uit. Naast mij staat. Uh, uh, ik zie dat u helemaal verkleed bent in klededracht, maar welke klededracht is het? Nee, het is Zandvoort. Zandvoort, dus het is niet aangekleed maar verkleed, maar het was net al gekoord. Omgekeerd. Maak <laughs> <Geen laughs> je er altijd een rolletje van, hè? U loopt hier de hele dag samen met uw vrienden en vriendinnen rond? Uh, ongeveer wel, ja. En behalve dat u uh, als u in klededracht rondloopt, gaat u nog iets speciaals doen? Uh, nog iets in de trend van de klededracht? We hebben alleen vanmorgen aan de mee meegedaan. Oh, hier, nou noem dat maar weer niets. Uh, dan bedank ik u uh, hartelijk. Dan gaan we. Wij... En uh, opeens wordt dan de microfoon uit zijn handen getrokken door iemand die hier van het podium afjumpt, maar hij is er alweer bij. Jawel, ik moet nog even de dames en de heren bedanken die hier uh, rondliepen. Hartstikke leuk, zo zie je waar er gebeurt hier wat je z'n antwoord, ook nou zo klein no, no, no, no, no. Dan doen wij de quiz, want daar hebben we zin in, het kan ons allemaal niets meer schelen. Dus we zwaaien nog even naar de wensen en als het even mee zit, dan heb jij nog een oud bakkenplaat <laughs> uit het rek uh, getrokken, dan ga je die nu even voor mij draaien. Nou, zo oud is die niet. We gaan een plaat draaien die op dit ogenblik uh, behoorlijk populair is in de nationale internationale hipraders. Dit is de een van uh, Lenny Gravitz. En Lenny zit een beetje in de problemen, want pas geleden zijn gescheiden van Lisa Bonet, En dat is de actrice uit The Crosby Show. Wij gaan de laatste draaien, Always on the Run. Ja. Any Graverts en always on the run. Een plaats die het erg goed doet, ook in het Nederlandse horeca gebeuren. Naast mij zit Sigrid, uh, ze was net even weg, even over locatie. Vertel eens even, wat vond je ervan? Ja, ik heb ook daadwerkelijk gerend Henry. En uh, inderdaad naar het podium, wat uh, op de Prinsessenweg vlakbij het uh, NZH station uh, staat opgesteld. Ja. Waar onder andere Unko en Ralf over het podium heen uh, lopen te trappelen. En er een uh, fantastische uitzending van maken en een soort eigen acte opvoeren hè? continu. Ja. ja, je moet ja. er toch wat van maken hè? Kun je zeggen. Ja. En uh, omdat we nog een aantal prijzen in de autobus hebben liggen. Het is uh, ongeveer 30 centimeter groot denk ik en een beetje rond is het. Ja. En het is bedoeld voor mensen boven de 16 jaar. Misschien uh, kunnen we zoiets uh, uitreiken. Dan heb ik de volgende vraag bedacht Henry. Bestel hem maar eens. Daar gaat hij. De eerste die op het podium komt en weet wie mijn collega is. Ik noemde net al even zijn naam. Die krijgt die prachtige ronde van 30 centimeter hoge rode inhoud. En dan moeten we dus nu even snel over naar de mobiele zender kijken of het hun dat lukt. Oké, okay, nou, uh, zo te horen zitten we op locatie nu. We is absoluut op locatie, maar ik geloof dat de vraag er niet helemaal over komt. Dus okay. ik denk dat je het nog één keertje moet uitleggen aan de mensen hier, want het is weer een beetje. <laughs> <niet denk. laughs> Zoals het en Unco, je hebt van die flaporen. Nee. Het helpt niet. Nou, een, uh, oh, een bril van mintien die had je zeker niet op. <laughs> nee, dat is zo, ja. Nou, de vraag was in elk geval... Uh, wie dus mijn medepresentator op het moment is. En het is degene die onder andere ook voor die fantastische hitmiddagen <lacht> zorgt. <lacht> hoe heet deze geachte heer van boven de dertig? Wie dat het eerste weet... Nou, zeg. Nou, die... nou, nou, nou, nou, nou. Oh, wij zijn het niet. Nee, nee jullie zijn het niet. Nee, nee Uncle Ralf, jullie zijn nu al wereldwijd bekend. Maar hoe heet die collega van mij, naast mij. Oké, okay, ik zal even een klein fragmentje laten horen van mijn stem. Daar gaat hij dan. Welkom bij de Hitmiddag. Wie was dat? Ja. Oh, dat is de vraag natuurlijk. Ja. Oh. Ik ga even iemand zoeken die het antwoord weet. Weet want... iemand wie ik ben? Nou well, ja, ik ga het gewoon even vragen. We hebben hier voor mij even iemand staan. Ik heb, hij zegt nee, maar ik heb hier wel voor iemand voor me staan. Oh, het raad is niet meer te lang genoeg. Uko gaat even de ja. vraag stellen. Als je nou mij vraagt, ik, ik weet het. Ik heb het op papier te staan. Oké, okay, we duiken het podium snel. Dit is een podium met een doodsverachting. <hijf> en dan gaat vragen wie net die geweldige stem was, niet mijn stem natuurlijk. Oh. is ook niet geweldig. Nou. Zo, eens even kijken hoor. Ik, heb, uh, ik ga nu ook weer rondzingen, maar dat uh, staat extra professioneel, extra locatie staat dat. Ik zie daar een jo, man komen uitslopen. De, Dag meneer. Herkent u deze stemmen? Roep nog eens even wat, vriend. Welkom bij ZFM, vanuit Zandvoort, op locatie op Koninginnedag. U kunt er een prachtige fles wijn mee winnen, oh, dus lekker de bedoeling is... Ik zou ze niet herkennen. Oh, ze, nou. ze? Oh, ze? Ze? Ja, ze? Alleen <laughs> zijn moeder herkent hem. Het droom van elke dj. Wat weer nou, een leuke vraag dit zeg. Hè. Ik, ik ben weer het slachtoffer van Koning in de Dag. Oh, ja, nou ja. nou Henri, de volgende vraag. Wat zeg je? We hebben nog twee dagen van de kandidaten. Kennen jullie? Woeie! Ja! Dames, dames, kom naar de studio. Jullie krijgen van mij een persoonlijke zoen. Dat was weer een jongen hoor, Hè? Je broertje herkende je. Oh nee, sorry. We is hier een winnaar uh, en bent, bent, we gaan hem uh, naar de studio sturen om voor een leuke prijsauto. Nee, nee, nee, Uncle, Want jullie hebben die prijs in de auto. Nou, ben je ja, je dat heb ik net leuk. Nee, hebben het al weggeven. Die hebben zelf in onze zak gestopt als je neer bent. Oh. Nou, in ieder geval, uh, mijn naam is Gerade. Ja. En ik ben er weer blij mee, het was weer een bijzondere reclame stunt. Maar ja, laat maar gaan jongens, het zal wel goed komen vandaag denk ik. Sorry. Wacht even, we willen nog even een geweldig applaus van de drie mannen en een paar kop die hier staat. Laat nog even hoera horen of iets voor de koningin. Het is niet voor mij, maar het is voor de koningin. Ah. Ah. Nou, wel. dat klinkt, uh, je weet wel, hè, gezellig. Goed. <laughs> we gaan weer een plaatje draaien. We gaan terug in de tijd met een oudje van de Shakespeare's en de Summertime. Summertime. jumping and the cotton is high your dad is rich and your mom is good looking mm -hmm. so harsh pretty baby.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 Meer vreugde tot aanstaande donderdag 2 mei tijdens de Hitmiddag. Een plaatje die op dit ogenblik uh, nou, vrij populair is, mag je wel zeggen. De hit van uh, Nomad, featuring MC Mikey. En I Wanna Give You Devotion. Inmiddels is hij gearriveerd in de studio, Barry Pitts. Hij is vanmiddag live te zien op het podium in Zandvoort. Dus dat kan een hele gezellige boel gaan worden. Moeten we maar eerst even afwachten, want zo gezellig is het daar nog niet volgens mij. Ja, als ze als mij maar niet vervouden met jou, Henry. Oh, dat wordt heel spannend. Dus kom erbij. Kom naar beneden, want we gaan leuke prijzen weggeven. Kan heel leuk worden. Um, daarvoor draaien we de plaats van de Shakespeare's en Summertime. Sigrid, wat is er vanmiddag nog zo te beleven is antwoord. Nou, omdat Henry en uh, Berry zo dol zijn op kindertjes, kunnen ze dus uh, verslag doen uh, van de kinderspelen. Ja. Ja. En uh, allereerst de allerkleinste, 6 tot en met 12 jaar, dat lijkt me wel iets voor Berry. Die gaan een balspel doen, water oh. dragen, koek en bal of lepel lopen. Voor de iets oudere kinderen, dat is dus categorie Henry, dat is 13 tot en met 16 jaar, mm -hmm. die gaan ski lopen, man-vrouw op één ski. Ja, wat het precies is, weet ik niet. Ja. ja. Ben ik ben er klaar voor. Een kruiwagenrace en natuurlijk het beroemde zaklopen wat zie je hem vanochtend al met een paar kinderen heeft gedaan. Ja, we lopen op alles voor. Hè? Dat is dus mooi. Dat ook, ja. Om drie uur moet iedereen zijn rommeltjes opruimen, want dan is de rommelmarkt afgelopen. Om vijf uur volgt dan nog een prijsuitreiking van al die spelen die geweest zijn. En dat was de telefoon. En om half zes is de prijsuitreiking van de Oranje Quiz. Dus blijf erbij. En over die Oranje Quiz gesproken, op elk half uur wordt die gespeeld. En dus de aankomende Oranje Quiz met Henry en Berry. Dat is mooi, dat is hartstikke mooi. Ik moet me al een klein beetje verheugen op het ballenspel vanmiddag met, uh, met Barry Pitch. Het ballenspel, dat zegt al voldoende, hè, volgens mij. Ja, inderdaad, ja. Dat Laten we even heel snel een uh, kleine uh, vraag stellen aan de jongens op het podium. Hoe de in de tussentijd is uh, daar? De sfeer is geweldig. We worden op handen gedragen, Ralf en ja. ik. Mensen staan hier allemaal te juichen, mijn moeder en de moeder van Ralf. Dus het is dus echt uh, een dolle oh, boel. Dat is mooi. We uh, wij leven in de waan hier, dat er nu een oranje komt. We hebben ja. een mensen aan hun haren het podium opgesleurd. En Marcel de Vliet, je weet wel, die vrouw met de mooiste glimlach van CFM staat hier naast me. Samen met Edwin Gitsels, de man met het mooiste haar van CFM. Nee. Dus één dolle boel. En uh, zij gaan uh, die oranje nu al spelen. Ja, een maar dat kan niet Kijk, Want dan zeg jij wel, oh nee, nee, oh nee, nee, we zijn hier streng. Want de jury is er nog helemaal niet. Dus er kan ook helemaal niet gejureerd worden. En bovendien heb je het over oh. mijn ogen van min 10. Maar uh, misschien kun je even zeg kijken. Mijn ogen. Dit <laughs> nee, zal mijn stem zijn misschien. Maar. Op he, elk half uur, Unko, elk half uur. En hoe laat is het nu? Wat gebeurde er dan een half uur geleden? Helemaal niets. Nou ja, maak die uit jongens. Eventjes de zaak kort want We gaan nog even wat platen draaien. We gaan eerst nog een oudje draaien. Ouwe? Nee, toch? Ja, het is weer een gauw oude geworden. Maar oude muziek. Het is een plaatje die uh, nog steeds uh, te horen is als je uitgaat uh, naar een drive-in of naar een discotheek. Karen Young met hart shat. Uh -huh. Zandvoort, 24 uur per dag. Op ZFM tijdens Koninginnendag, London Beat en Failing In Love Again. Op zondag 5 mei vindt in Haarlem opnieuw het Bevrijdingspopfestival plaats. In de Haarlemmerhout zullen dan de volgende artiesten optreden ook. De London Beat, die we zojuist hoorden. En de Extreme, de Science, de uh, Scene, sorry. Uh, Ahmed Kaya en Calvin Russell. Eén van deze artiesten zal dus aanwezig zijn. Bevrijdingspop bestaat al tien jaar en in die tijd heeft Bevrijdingspop zich ontwikkeld tot een festival... waarin de strijd voor de mensenrechten centraal staat. De, het spektakel begint middags om 1 uur en duurt tot 12 uur middernacht. De toegang is helemaal gratis. Die dag trouwens daarvoor is het 4 mei, dat komt mooi uit. Dan is het namelijk dodenherdenkingsdag in Nederland. En zoals je weet doet Nederland ook niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Wie daar wel aan mee doet zijn onze buren in België. En daar doet mee Clouseau met het nummer Geef het op meisje. En nu we het toch even hebben over dodenherdenking. Op de dag is er dan in Zandvoort de stille tocht door Zandvoort. De stille tocht door Zandvoort gaat toch door. De plaatselijke, het plaatselijke 4 mei comité heeft dit gistermiddag besloten na overleg met de Zandvoortse afdeling van de Horeca uh, Nederland. De horeca langs de route van de Stille Tocht heeft beloofd de terrassen tussen kwart over zeven en twee minuten over acht te sluiten. Even over naar Sigrid, die ja. heeft allemaal te melden. Precies, want het was ook landelijk nieuws hè, over 4 ja. mei. Ja. Burgemeester van de Heide, mijn uh, grote vriend, die was daarover ook uh, nog op de televisie. Jazeker, en uh, ik zat ervoor. Als jullie nou toch uh, overal die hitmiddag uh, zo promoten, dan volgt hier nu even een promotiespotje voor Zandvoortse Zaken op zaterdag. Elke zaterdag tussen 9 en 12. Alle actualiteiten in en rondom Zandvoort. En dan blijft u op de hoogte ook van het nieuws van 4 en 5 mei, zoals Henry dat al noemde. Ja. En de dishstokjes, inderdaad, die nemen altijd de middag over. Allebei de moeite waard om het luisteren. Maar zeker dus ook zaterdag tussen 9 en 12. or to respect Not a broken heart I not afraid Over zijn geworden Koningendag 91 en dat allemaal uh, in Zandvoort en om Zandvoort en overal waar je maar denken kan. Um, achter de schuiven inmiddels gekropen Bas van Kessel, mijn naam is Leonard Groot en wij gaan terug naar Prinsessenstraat naar onze mobiele eenheid. Unco of Ralf, zijn jullie daar nog? Nou, Unco en Ralf die lopen nog steeds op het podium met uh, de Oh, dat is Masha. Ja? Dat is Masha. Ja, hallo. Mascha. Ik heb hier een uh, kandidaat voor een... Alternatieve quiz, omdat ja. de originele Quiz dus pas over een half uur wordt gespeeld. Moet ja. kunnen. Ja. Gaat dat zo? Marcia, ik denk dat je even een stukje verder af uh, van ja. de, uh, de boksen moet staan. Dat heb ik... misschien, misschien we proberen we het uh, even opnieuw, want anders is het zo'n bronquiz, quiz Dat is wel alternatief, maar ja, dat is natuurlijk niet uh, helemaal de bedoeling. Ja, ik heb hier dus een kandidaat naast me staan voor de alternatieve quiz. Wat is uw naam? Mijn naam is Auk van Huizen. En komt u uit Zandvoort? Nee, ik kom uit Amsterdam. Uit Amsterdam, zo. Moeten we niet in Amsterdam zijn vandaag? Of wat is de reden dat u in Zandvoort bent? Ik ben in Zandvoort omdat ik op het Bungalow Park verblijf. Op het Bungalow Park? Ja. Ik heb een... Uh... Marcia? Ja? We nemen het eventjes hierover in de studio, want de geluidskwaliteit is ietsje minder geworden. Nou, ik, gaat het zo niet? Ja, zo gaat het wel. Maar daarnet was er even... Probeer nog eens even met die mevrouw. Ja. Goed, ik heb... Uh, die vraag voor u. <laughs> wat is dit, zeg? Is dit de lokale onderzoek? We draaien eerst eventjes muziek. En dan gaan we straks verder met die alternatieve quiz. Land Man, weet we jij wat op? het is? Een hele mooie paard in ieder geval. Hoi. gedaan. kruan. 78 Dolly love me just a little bit more. Straks uh, tussen 1 en 3 um, op het gasthuisplein. Verschillende spelletjes. Waaronder het balspel, het water dragen, het koekhappen en het bal op lepel lopen. Ja, heb ik vroeger ook, ook, ook inhouden. Ja, dat is heel leuk. Dat heb jij vroeger ook gedaan ja. in je jongere jaren. Ja. Ja, nou, uh, met de aardappel, hè? dat staat het er ook op. Met de aardappel, nee, ik kan het hier niet op terugvinden, maar misschien uh, wordt er een aardappel bij gebruikt, ik weet het niet. Een bindje. Berry pitch en Henry Lugmeijer zijn daar in ieder geval bij. En inschrijven is uh, naar mijn idee nog steeds mogelijk en dat kan je doen op het Gashuisplein. Precies, en uh, na het plaatje komen we er even op terug. 8 minuten voor half 2, we gaan terug naar de Prinsesstraat naar Unco, naar Ralf of naar Masha. Ik weet niet wie daar op dat moment de microfoon in hand heeft. Unco ah, dus, en Edwin. Hi. Ik ben er ook inmiddels. Hi. Hi. die Ed. Hoi. We hebben net twee totaal versteende kandidaten van het podium met een brancard weg moeten laten rijden. Die zouden we graag mee doen met een alternatieve quiz, maar hebben we hebben de prijs sowieso maar weggegeven. Iedereen is hier inmiddels, ook Barry Pitchen. met hem ga ik nu een diepte interview doen. Hi. Hoi Unco. <laughs> Bedankt. We weten alles weer. Uh, nou, we, we betel, ja, alle kandidaten zijn hem gesmeerd. Drie man een paar een paardenkom staat hier nu te gieren. Uh, nu kunnen jullie wel muziek draaien. Het is mij nu volkomen duidelijk waarom ze in Groenland geen koningin hebben. Want koninginnedag in deze kou is moeilijk om kandidaten te vinden. Uh, ze gooien jullie nog maar een plaatje en dan gooien we dadelijk even een uh, oranje kwist erdoorheen. Dan gaan we even een kandidaat zoeken, oké? Okay? Is goed, tot zo. Zie 107 met onze live uitzending schakelen we dus weer over. Ja, we doen dat voortdurend. Techniek staat voor niks. Naar Edwin of Ralf. Want die staan nu daar bij de prinsessenweg op het podium. Op het podium. Het is Edwin en Ralf. En Edwin zou op zoek gaan naar een kandidaat. En ik kijk in het rond en heeft hij een kandidaat gevonden? Ja, die heb ik gevonden inderdaad. Oh, dan Marcia zijn we is daar inmiddels zo ervaren in het afnemen van quizzen... dat ik aan haar de microfoon overdraag. En zij gaat de kandidaten voorstellen. Prima. Dank je, Edwin. Zeg het maar, Marcia. Wat well, um, is je naam? even? Oda. Oda. En uh, woon je in Zandvoort? Nee, ik woon in Haarlem. In Haarlem. Ben je helemaal klaar voor de oranje Chris? Ja, ik moet heel goed voorbereiden. Oké, okay, er komen drie vragen. Die gaan dan over het, uh, het Koninklijk Huis. Allereerst, welke oranje is of was getrouwd met een Duitser? Wat zeg je nou? Met een Duitser? Met een Duitser, ja. Juliane en Beatrix. Muziek, ja? Muziek. Goed of hallo? Nou, we geven wel even een applaus voor de... Goed jongens. Ah, kom maar, kom maar. Goed, zo. vraag 2. Nou, welke oranje is er vast getrouwd met een Cubaan? Uh. Ja, die jongste, ik weet niet alleen maar hoe ze zijn. Oh, die jongste. Ja, dat rekenen wij goed. Laat het maar horen. Oh, en ik in elkaar. Dus het is zo een en dan een stukerkaart hier vandaag. Ja, zo zal wel. En dan de derde en laatste vraag, althans als je doorgaat voor de bonusvraag kan het ook nog. Maar eerst, welke oranje is of was getrouwd met een Russische prinses? Die weet ik niet. Nee, die weet ik niet. Helaas, helaas. Wat is er streng, wat is ze gemeen, wat is er... Ik ben ontzettend gemeen. Nou. Maar ga je nog eventueel door voor de bonusvraag? Ja. De extra bonusvraag. Die, Die wordt gesteld vanuit de studio, als het goed is. Dat klopt, uh, Marcia. Ik zal nog even het antwoord geven trouwens op uh, de derde vraag. De vraag was dus hè, welke oranje is of was getrouwd met de Russische prinses. Dat was Willem II met Anna Paulona. Dan nou mag uh, Oda kiezen tussen de 1 en de 10. Noem maar een cijfer. 7. Oh nee, dat kan niet meer, want die was al gesteld de... oh. Je mag kiezen tussen de 1 en 10. Ja. Oh nee, dat kan niet. Nou, je hoort het alweer hoe laat het is, dus, hè? Nee, je mag niet noemen 4, 6 en 7. 3. 3. Uh, daar komt de vraag. Bij welke afdeling van het leger heeft Willem-Alexander dienst gedaan? Bij welke afdeling? Bij de infanterie. Nou, dat is volgens mij niet hetzelfde als de Marine. Nou zit ik niet in dienst. Nee hoor, dus volgens mij, ik kijk Lennart aan, die zit nou in dienst. Niet hetzelfde, hè, Lennart. Nee, het is niet hetzelfde. Het scheelt weinig, maar. Ja, het is niet goed. Dus uh, geen bonuspunten. En dat betekent uh, voor Oda totaal drie punten. Drie punten. Topman en... mooi gedaan hoor, Oda. Zo is dat. En dat betekent dus ook dat uh, Lidie Wildeboer nog steeds een numero uno staat. Ja, een vijf fijn... ja, Oh? Weer zo'n hele spannende quiz oh? op ZFM, De regionale ONO. Oh? Dat <tast> Applaus, jawel! Oh, Paulus! <tied> zie 107, het is Koningendag. en als het goed is... Ja, ben jij niet jarig, maar de koningin inderdaad wel. Precies. En uh, ook de mensen nu op het podium, want uh, die moeten er toch heel wat tegen aanzetten om er een gezellige boel van te maken, of niet? Ja, het is een heel komisch gezicht, want er staan hier zo'n twaalf zo CFM-medewerkers te huppelen op het podium en heen en weer te dansen. En uh, er is inmiddels ook een videocamera bijgekomen, dus we kunnen alles later op beeld terugzien. En voor de rest, uh, ja, het begint een beetje af te lopen met de markt, want het duurt nog anderhalf uur nu. Ja. En tot die tijd uh, proberen mensen de laatste koopjes nog weg te kapen. En over het algemeen is er nog zat te koop. Dus als mensen nog thuis zitten, zou ik even komen kijken. Want je weet niet wat je hier allemaal kan kopen. Uh, ik schiet even een jonge dame aan hier die de folders voor ons laat uit te delen om even te vragen hoe dat gaat. Vertel eens. Uh, nou, het loopt lekker. Ik bedoel, uh, ja, er zijn uh, veel mensen die langslopen en uh, nou de folders aanreiken natuurlijk. Hè? Yeah. We staan hier flink promotie te maken, voor zien hem. Uh, kom je er doorheen, denk je, door de folders vandaag? Ja, ik denk het wel. Ik denk misschien dat ik er nog wel tekort kom. Te kom. zelfs. Jongens, kunnen jullie nog even wat bijdrukken daar in de studio? We doen ons best, uh, okay. Edwin. Zeg, we gaan uh, weer even terug naar jullie en dan uh, ga ik zo dadelijk even kijken of we weer een kandidaat kunnen vinden voor de volgende Oranje Quiz. Dankjewel Edwin. Wij gaan verder met muziek.